The good old boys, never meaning no harm. We told you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, yeah, blinding the hills. Someday the mountain might get up, but the law never will. Het is donderdag 12 februari 2015 en dit is de 85ste uitzending van Net niet Live. Dit was echt een klassieke ouderwetse opening. Ja, ik had er ook even zin in. Heel ja, goed. Ja, Ik zag het ook aan je. genoten genoot ervan. Ja, we zijn weer terug met ons gevaarlijke spel. Zo. Zo. Dit is een gevaarlijk spel waar wij spelen met ook. je heel gevaarlijk spel spelen. Huh? Stel je voor. Wij zijn ook de enigen die daar de spelregels van kennen. Ja. Dit spel is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. En daarom komen wij ermee weg in ons katje. <lacht> nou, eens even gelijk de mensen even, uh, even op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen. Oh ja. Hoe het allemaal gaat. Zullen we een keer netjes... Uh, ja, ja dat wel, dan kan iedereen even gelijk aan het begin luisteren. Ja, dan hij zijn mensen op de hoogte. Mensen, ja, die, die zijn, luisteren naar 35 minuten en dan zijn ze klaar met ons. Dat is het. En dan horen ze het nooit. Mensen zullen waarschijnlijk toch inmiddels wel begrijp, weten... dat wij uh, ons programma hier de Bart, Bart uh, weg afgaat. Wij gaan van een programma zender worden. Maar zijn Ja, dan lig je Oh ja, Verdomme. Ja, sorry. Ik zit hier een en op. Ik jou daar een clip eruit. Doe opnieuw. Ja, oké. Drie, twee, één. Waar zitten we ons. Dat is echt een hele moeilijke clip. Er wordt een lastige clip. We zijn al een zender. Want het klinkt allemaal een beetje utopisch. Oh, die gekke, die gaan. Wat willen ze nou bereiken? Nou, wat we willen bereiken is dat we, dankzij onze goede hulp van, van, van Stefan. Het, ik noem het derde wiel aan de wagen, Het derde wiel aan het net niet live waren. Ja, die houdt het net niet live. En dat klinkt negatiever dan het is Nee, maar, maar, ja, maar derde wiel houdt de wagen in evenwicht. Die houdt de balans. Ja, ja precies. Dankzij Stefan, uh, dat is onze nieuwste medewerker. Jullie zullen het niet vaak horen, want hij is vooral uh, technisch op de, op de achtergrond. Er dus zit een wonde. Hebben we nou een uh, uh, op een of andere uh, lugubere uh, Oost-Europese Baltische server. <laughs> hebben wij nou een, een, een, uh, een site. Miki, ik kan het beter uitleggen dan ik, Een nieuwe site. Dus uh, je oude uh, vertrouwde. We ja, net uh, niet live siteje. Die ja. gaat eraan. Maar we zeggen nog niet wat de nieuwe naam wordt. Nee, die houden we nog even voor onszelf. Net zoals het nieuwe logo. Nou, het komt kort op neer dat we een eigen server hebben. Met streaming. Met streaming. En uh, die stream is er. Ready to go. Door mijn naam is er. Te... Sterker nog, die stream is op dit moment, as we fucking speak, is live. Al live aan het uitzenden. Met een echte net niet live jingle. Echt echte net niet live jingle ah, erop. Ja, ja, ja. Prachtig. Ja, hij is live, wat ah, ik zou... vind, ja, We kunnen hem ook noemen ook eigenlijk wel. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, dat was... nee, mensen moeten een goede nee. indruk krijgen gelijk. Nee, nee. nee fuck het. jullie kunnen niks over horen. Nee. Precies. Dus, eh, uh, eh. Uh, ja. ja. Uh, we hebben één, één, één donatie gehad. En uh, on, dus, ondanks jullie, uh, zonder jullie steun voor de rest. Bogen dan van Melle, uh, uh, Hebben wij toch we hebben maar verder gegaan. Want als we <laughs> ja. jullie moesten wachten dan, ja, dan was het nooit gekomen. Nee, dan is de apocalypse al lang gebeurd. de dat is, het, apocalypse dat is en het enige is ja, we kunnen nog geen muziek draaien. We draaien rechtenvrije muziek. Omdat we, we maar stel aan niet kunnen betalen. Dat is niet op te brengen op dit moment. Uh, dus, het kost iets van, ik geloof wat is het? 1200 euro per jaar of zo. Nee, dat staat mijn uh, uitkering niet toe. Nee, maar ook niet. Daar kun je een deel van betalen, maar niet alles. Uh, dus je zit dan met rechtenvrije muziek, wat niet heel slecht is. Maar het is wel steeds hetzelfde, hè? Ja, was, ik, ik, ik, We kunnen misschien wel een klein beetje aan zich geven. We kunnen ze misschien wel als, als preview, zit ik net te denken. Yeah. Ik weet niet of je het over eens bent. Het logo alvast geven in de showlinks, het nieuwe logo. Het Nieuwe logo alleen. Stil, hij is er stil hier. Ja, maar het dat, dat verraad. Ja, iedereen, iedereen die één en bij elkaar op kan tellen. Die weet als die nieuwe logo Ik kan helemaal gokken wat het nieuwe website zijn namens. Oh ja, shit. Ja, dat doen we niet. Ja, fuck jullie. <laughs> kan niet. Ja, nou, plun nog op. Nou, in ieder geval, we hebben een logo en ik ben een website aan het maken. Ja, en, en ik denk dat we in februari nog een keer laten <laughs> Ja, het gaat waarschijnlijk deze nog wel gebeuren. Ja, dus mensen blijven meedenken, kom met ideeën, kom met, ons kom met ideeën voor programma's. We hebben 24 keer, of 7 ja. keer 24 uur te besteden. Dan gaan we niet, hoeven niet iedere nacht vol zitten. Maar overdag zou het leuk zijn, of s'avonds, aan het begin van de avond. Als we een paar programma's hebben, die hoeven geen uren te duren. dan kan gewoon als je een half uur item hebt of iets. Je kan het mogelijk het live te gaan doen, maar dan moet je zelf wel uh, een microfoon hebben en alles die enigszins redelijk is. Je hoeft niet je niet, niet geld er aan uit te geven, maar... Beetje je kunt het ook opnemen van tevoren en uh, naar ons opsturen en draaien. We willen een klein beetje wat meer programma's. Dan dat we de hele dag alleen maar ons eigen programma moeten herhalen. Ze dus het naar jezelf te luisteren. Ja, dat vind ik niet erg, maar. Dan wordt op een gegeven moment een keer moe aan. Voel van, het van moe. mensen worden ook een keer moe als je 24. 24 uur rond. Dat trekt geen paard. Er komt een moment dat je gewoon je eigen briljantheid even niet meer aan kan. Zoiets. Maar goed, voordat echt mensen nou echt werkelijk afhakken. Afhaken in onze narcistische uh, ijdelheid. Gaan we nou gewoon met de show beginnen Ja, dat was ik ook van plan. Ja. We beginnen gewoon ja, een leuke show denk ik deze keer. Wat, wat luchtiger hoop ik. Maar echt heel veel binnenlands nieuws. Dus een hoop gebeurt er. Nee, ik, ik, ik wil ons een soort uh, net, niet hand. net niet live prijsvraagje uitdoen. Welk nieuws hebben we na maanden en maanden en maanden uitgemolken niet? Dit keer. Ja. We hebben in godsnaam een keer niet. Ja. Kijk of mensen het opvallen. Kijk of mensen opvallen wat, ja. wat, wat, wat het opvallen. Aan, aan, aan het einde verklappen ja. het. Einde verklappen, ja. Anders zitten mensen misschien... Jij hebt mensen die, die al. alleen maar dat nieuws altijd luisteren elke week. Ja, dat is Die dat. heb je ook. Ja, ik ja, dat. Precies. Ja. Dus we beginnen gewoon met de politiestaat. Dat vindt iedereen interessant. Nou ja, ja wel, iedereen wil toepassingen. Ja, eigenlijk ja, kan het volgens mij niemand ja. van God, De politiestaat die Nederland samenleving. Anders was echt die ding echt nooit gebeurd hoor. Ik zweer het. Laten we beginnen met de AIVD. Je hebt het niet helemaal meegekregen. Maar ze zijn er al wekenlang mee aan, te, aan te leuren. Ja, het leuren. Het, het laatste wat ik ervan meegekregen heb, dus van, van, van even terug, is dat Ronnie, Ronald Plaster, die, uh, die was een wetopmaker die zei, ja, nee, de manier waarop we nou uh, informatie vergaren veel de oude wets, want ze mogen nu alleen maar via ja, de... Ja, ja. Ze mogen alleen maar... Ja, precies. Via de, via de, ja, precies. Ze zijn de, heel de oude wets, ze mogen alleen maar, uh, gewoon, gewoon zonder limiet, zonder reden ook, dat ik... Mogen ze de ether afluisteren. Constant. Ja. Mogen constant die ether afluisteren als wij via de ether bellen doen, of doen. via de radiosignalen. Geen probleem. Eens door. Mogen ze de hele dag doen. Maar tegenwoordig gaat er heel veel via de kabel. Internet gaat via de kabel. Mogen ze niet afluisteren, officieel. Moeten of ze de, de, als ze iemand willen, een tap willen zetten, als ik het goed zeg, moeten ze eerst naar. Uh, hoofd van de IVD en die moet naar Ronnie toe. En dan heb je die commissie, volgens mij, en je moet allemaal toestemming geven. In kan ik ga ook een seconde seconde Ro Ronnie moet volgens mij Ronnie Plastek, die moet volgens mij toestemming geven als ze iemand willen tappen. Hij nou, is natuurlijk niet handig. Je moet gewoon een wet hebben, dat je gewoon het hele internet, de hele dag, gewoon alle Skype-gesprekken, alles, gewoon, gewoon kan luisteren, of, of desnoods gewoon opnemen. Dan kan je toch niet de hele dag luisteren. Just to be sure. Ja. Nou, dan kun je een... Uh, ik ben geen, geen grote computertechnicus. Maar op die gesproken woorden kun je natuurlijk een computerprogramma zetten die bepaalde triggerwoorden eruit filtert. We hebben ze al. En dan weet je precies naar wie je moet luisteren. We hebben ze al. We hebben, bedrijf, hebben ze al een Israëlisch bedrijf? Die heeft een software waar je bepaalde triggerwoorden in audio kan, eruit kan halen. Dus waarschijnlijk zijn wij al lang op de lijst. Ja. En ja. Is gelukkig. Als we live gaan, dan worden we live gemonitord. Misschien worden we daar even Dat Dat zou leuk zijn. Ik ben er trots op. Ja. Dat is misschien ook in de chatbox komen dan. Dat lijkt me leuk. We wonen hier in de chatbox. Maar waar het nu over gaat. Ik is, nou even is... gaat dat in de chatbox komt. Nee, dat, dat wist ze zo. Wist ze wel? Ja, natuurlijk. Live en moet een chatbot. Uiteraard. Ja, tuurlijk. Maar in ieder geval, ze moesten het zo voor elkaar krijgen. Want dat is niet handig natuurlijk. Ze moeten al die terreuraanslagen aanslagen worden kapot mee gehoord. De ene terreuraanslag naar de andere. Het hele land, er is bijna geen, geen stad, geen dorp meer over wat nog geen aanslag had. Kun je nog een week herinneren dat er geen terreuraanslag was in Nederland? Och mijn nee, god. Nou, nee, Vanuit Charlie Hebdo ging het los, hè? Toen ging het echt. Oh, ja, toen, toen, toen... Was echt want toen was Europa gewoon één grote terreur. En we hebben ze nog gewaarschuwd. Maar na Charlie Hebdo is het één grote oh man. Ik ben blij dat de studio nog staat. Helemaal twee weken geleden. Toen het gebeurde het met die tarik hier aan de deur. <laughs> ja, ik ben... uh, het is een gekke huis. Het is nog steeds een beetje gezegd van als ik erover praat. Hè. En al die terroristen die doen allemaal via Skype hè, natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar ze moeten dus een nieuwe wet hebben. En uh, daar gaat het nieuws over. een hele lange inleiding voor eigenlijk gewoon klote nieuws. Maar hier komt hij. Goed, man. De inlichtingendiensten moeten meer mogelijkheden krijgen om af te luisteren, ook op internet. Dat staat in de nieuwe plannen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. En angst dat die inlichtingendiensten veel te veel van ons te weten komen, is volgens de minister niet nodig. Nee, zegt, er komt een nieuwe wet waarin een goede balans zit tussen aan de ene kant privacy en aan de andere kant uh, mogelijkheden voor de diensten om voor onze veiligheid te zorgen. Um, oh. En in die wet zal in ieder geval komen... Hij zegt er komt een nieuwe wet en er zit een goede balans in. Tussen uh, uh, privacy en het vergaren van inlichtingen. Ja. Een goede balans is niet altijd per definitie per se 50-50. <lacht> nee. Dat moet je goed onthouden. Vooral maar als je voor je wat er verder komt, weet ik niet. Je dit onthouden. Een goede, hij zegt niet dat, er, dat het eerlijk verdeeld wordt. Hij zegt dat er een goede balans komt. Oh. 10-90 is een goede balans. Oh, voor Ronnie wel? Ja. Ja, precies. Goed opgelegd, Joost. Um, en in die wet zal in ieder geval komen te staan dat er niet ongericht um, gesprekken mogen worden afgeluisterd oh. of internetgedrag mag worden gevolgd. Maar de tegenstanders zien die extra afluistermogelijkheden helemaal niet zitten. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Um, omdat ik verbergen, vind nou. dat er geen uitbreiding van de mogelijkheden van de IVD moet zijn zonder dat ook de controle sterker wordt. We moeten Welke eerst controle? weten wat de geheime diensten allemaal uitspoken. En we moeten eerst weten wat er met die gegevens allemaal gaat gebeuren. Ongericht afluisteren mag nu alleen via de ether, maar steeds meer data loopt juist via de kabel en de AIVD wil ook die gegevens makkelijker kunnen afluisteren. De vraag is of de AIVD zomaar enorme hoeveelheden <laughs> gegevens mag verzamelen. En mag Amerika yes, die informatie dan ook hebben? Volgens critici krijgt de AIVD straks veel te veel mogelijkheden. Het is interessant om te zien dat de Amerikanen en in het bijzonder de NSA natuurlijk waanzinnig veel uh, internetcommunicatieverkeer aftappen, maar ze mogen dat niet doen bij hun eigen burgers. En het is interessant om te zien dat de Nederlandse overheid... dat juist wel wil doen bij de eigen burgers. Hey. Dus in dat opzicht gaan we eigenlijk verder dan de NSE. Dat is interessant. Ja, maar is we gaan niet. verder dan de NSE. Ja, maar dat ja, Dit kan ik verklaren. Dit kan ik compleet verklaren. Omdat ja. wij proeftuin zijn voor de politietapel. Twee weken geleden, denk ik... hadden wij een... of was het vorige week dat we snoden hadden? Snodentje. Kan langer geleden zijn. Ah, nou, twee, drie weken geleden. Hadden we snoden en die had... Uh, uh, die was aan het praten met... De, wie werd die geïnterviewd? Heet Oh, uh, nee, uh, Nieuwsuur. Nieuwsuur. Ja. En toen vertelde Snowden een aantal interessante dingen. Namelijk, dat de, uh, uh, onze, onze AIVD... Schoothondje. Het schootgrondje. Het schootgrondje van alle buitenlandse inlichtingendiensten. is. Ja. Een beetje het voetveegje. Ja. ja, ze zijn handig. Als je iets vraagt, en doen ze wat je wil. Maar ze worden niet helemaal voor honderd aangenomen. Denk je. Ze, oh, fucking het begin, hell De, de, de, de halve... De halve soft, die zachte soft lul van, van onder ja. de andere uh, inliggingen in de diensten. Ja, ik snap het. En in één keer hebben wij, gaan we verder dan de NRC. Ja. Wij kunnen meer als de NRC. Want de, de AFD heeft op zijn pik getrapt. Dat denk nee, dat moet je nee. nee, ik zit, er anders AVD, ik zit het anders te bedenken. Ja, ik zit het anders te bedenken. Het is logischer nog dan dat. Ik had dit verband even niet getrokken. Namelijk? Snowden is, is voor ons duidelijk neergezet als een desinformatie, als een uh, gecontroleerde oppositie iemand. Chill. Ja. Ze gebruiken die shill altijd voor de, op bepaalde doeleinden... om, om weer uh, wet of zoiets iets erdoorheen te drukken... Ja. om te bewijzen dat, weet je wel. Dus nu hebben ze Snowden naar voren gehaald, die nieuwe zuur... zijn ze naar, naar Moskou gegaan... om hem te laten vertellen dat het uh, de AIVD het schoothondje is... en eigenlijk helemaal niks voorstelt. En nu kunnen ze makkelijker met zo'n wet komen... want toen waren er ook al Kamerleden die zeiden van... ja, dat kan niet, ja, En nu komen ja, ze ja. met zo'n wet makkelijker doorheen... om meerderheid te krijgen... Om dit te zeggen van ja, we moeten meer bevoegdheden krijgen. Want zeggen. Zelfs nodig zes... zes... zelf zei je ook al van. Uh, zijn, zijn schoothondje, we er geen reet voor. Klaggetje. Ze gebruiken alleen maar onze faciliteiten. En ze doen zelf niks. Dat is hem. Toch? Ja. Ze gebruiken Snowden ervoor. Ja. Nou, dat is, dat is wel een, een leuk iets dan. Snoden is er voor het eerst effectief ingezet... ten voordele, ten faveuren... Van onze veiligheid. Van onze Nederlandse veiligheid. Gelukkig maar, mensen. Godzij gelukkig, daar. gelukkig. En gelukkig heeft uh, onze... Goed bevrienden politie. Nee, gat, wat dan? Dat klinkt niet lekker. Ja, nou, probeer het nou. gewoon eens. Goed bevrienden. Oom Agent. Die hebben allemaal nieuwe soorten van. Ja, ik wil niemand een Razzia noemen, ah, natuurlijk. Je, je lacht nou Oom Agent, maar in de tijd van Tarek Z. We hebben het in het buitenland ook gezien hoe onze Oom Agent uh, die NOS-studio binnenkwam. <laughs> en ja, ja, hij schijnt al Uncle Agent. Uncle Agent schijnt Uncle Agent. Schijnt in, in Engeland en Amerika. Inmiddels zal er veel genoemde tijd zijn. <laughs> Bobby C. Uncle Agent genoemd worden. Grijze motormuis. Don't fuck with Uncle Agent. <laughs> ja. En wil ik het dus ook niet noemen. Nee, het gaat over. Apkouden. Ken je Apkouden? Ik ken Apkouden, dat is gewoon een beetje in Amsterdam, hè? Volgens mij, het, ja. Het ligt in de buurt volgens mij van Amsterdam. Reukelen. Een beetje in het gooien. Net reukelen Apkouden? Maar. Ja, dat ben je denk. Ik weet in principe wat gooien. Ja, dat is wel het gooien. Ja, dat, ja, ik denk dat het bent, is het een ik ik denk de dat er, Ja, ik denk dat er veel rijke, rijke stinkers wonen. Als, als er dat mensen luisteren ah Ah, van heen. Doneren aan ons. <laughs> ja, dan kan je het missen. Dat is jullie vriend. Ja, en, en, en ze raken nou niks meer kwijt door inbraken daar. Apkoude. Daar gaat het nieuws over. Apkouden is, is, is, is een muur omheen gebouwd Nee. Ja, wel een soort muur. Wel een soort muur. Kortom. afkouder die had last van een, een, een inbraakplaag. ja. Yeah. En echt veel inbraken gepleegd. Hou je een in Wageningen ook een tijdje. En vooral op de dag die ze in deze clip gaan noemen werden. Echt die avond werd er echt zoveel uh, de lokale Brits club waarschijnlijk een avond had. De Rotary. De, <laughs> ja. de Lions Club. Maar dan moest iets aan gedaan worden. Dan moest iets zijn gedaan worden. En daar hebben ze een oplossing voor. Oma Gent. En die gaan ik nou laten horen. Dat is helemaal geen politie staat, natuurlijk niet. En Rassia, nee, dat vind ik een groot woord. Maar is het eigenlijk stiekem toch wel? Denk ik. Komt -ie. Niemand komt het dorp in. Dat is de titel zoals RTL het noemt. In de gemeente De Ronde Venen wordt veel te vaak ingebroken, vindt de politie. En daarom is op Koude deze donderdagavond een soort van vesting. Niemand komt op Koude in op dit moment. We hebben alle toegangsweken hebben afgesloten. Uh, we staan aan de kant van Amsterdam Zuidoost. We staan aan de kant van de A2 snelweg. En aan de kant van een provinciale weg tussendoor. Uh, aan alle kanten staan collega's en alle voertuigen gaan ook aan de kant. Goedenavond. Komt u het op Koude? We zijn bezig met de 100%-controle. We hebben recentelijk wat meer woningen inbraken. Niet iedereen hoeft meteen zijn rijbewijs te laten zien. We kijken eerst van, goh, komt iemand hier vandaan en heeft iemand hier iets te zoeken? Dat merk je heel snel. Zit er een gezin met kinderen in de auto, dan weet je al gauw van, die zullen niet op inbrekerspad zijn. Maar zie je ja, een aantal niet. jongeren in de auto die hier bijvoorbeeld niks te zoeken hebben. Je typt alleen het kenteken in en je krijgt daaruit al de informatie. Dat is al... ja, Een tip van net die live voor inbrekers die eventueel in de Neem vrouwen en kinderen mee. Neem een, vrouw en kinderen, neem een paar Pols of Thais uh, van, die, van die bootvluchtelingen mee. Prop ze je auto voor, voor een paar tientjes. Ja. Rij naar apkoude toe. Vrouw en kinderen. Hij hebt vrij spel. Oma Gent met, met, met, met al zijn hele peloton hier apkouden omsingeld, hermetisch afgesloten. En dan hoef je ook die rijbewijs niet te doen. je rijpwijs in te laten doen. Je hebt vrij spel. Wat vrij is, wat is het nou voor moeite als je toch iemand aanhoudt om ook even zijn rijbewijs te vragen. Ja. Een denk co-agent denkt. En oh, dan okay. meteen even in de database te koppelen en andere dingen. Tuurlijk. Een co-agent denkt, hè, vrouw en kinderen. Ik zou het meteen, al, ik zou het meteen, moet in en zo. Als je toch bezig bent. Als dus je het toch hè? Ja. Maar dan doen ze die koude naar uh, niet aan. Ja, precies die beste hè? Ja hoor maar, ze hebben echt goed met ons voor. En zo meteen hebben ze dan ook wat mensen uit de koude uit die rij, waar ze aan het filmen. En dan om de mening gevraagd. Wat zou jij zeggen, als ze hier Wageningen hermetisch afgesloten hebben. Jij, kom, jij moet daar uren in de rij staan, als dus is iedereen aan het controleren. zijn 100% controle. Ik zou vragen. ze en En RTL doet een, een, een microfoon onder je uh, waffel. Die de godzonder zo gek is geweest om uh, <laughs> de belachelijke plan erin te knallen. Maar niet een kouder waarschijnlijk. Daar vindt iedereen het acceptabel. Ja. Je moet een klein beetje inleveren voor de veiligheid van uh, iedereen. Is... is dat het? Een... Dat... Ah, nee, dat is hem toch niet? Nee, een klein nee, beetje nee, inleveren nee, nee, voor de veiligheid nee, van iedereen. Nee, het is korter. Maar het is wel net zo walgelijk. Vaker gezien zijn onder verdachte omstandigheden, of bij woningenbraak of andere criminele activiteiten, dan gaan ze verder gecontroleerd worden. Uiteindelijk kan de politie ook de auto onderzoeken. Er zijn zo al inbrekers tegen de lamp gelopen, maar het gaat vooral om het signaal. Wij zitten er bovenop. Ik vind het alleen maar goed dat ze het doen. Ja, ja hoor, laten ze alles maar controleren. Tuurlijk. Geen enkel probleem mee. Ja, geen enkel We moeten lekker mee doorgaan. Ja, als tuurlijk. je als inbreker weet dat dit regelmatig gebeurt, dan denk je vast wel twee keer na om ja. nog in apkoude je werk te gaan doen. Één de snelle naam, een snelle methode dus van de lokale politie hier, ja. maar... Er is ook kritiek. Dit is soort of big brother is watching you. En we gaan mensen permanent in de gaten houden. En als jij een nou afkouder bent, heb je wat uit te leggen. Onzin, ik heb helemaal niks uit te leggen. Ook al wil ik je legt gewoon ik. maar van uit. Strafrechtdeskundige Peter van Koppen vindt dat de politie... de mogelijkheden voor verkeerscontroles op de verkeerde manier gebruikt. Ze mogen wel mensen op grond van de verkeerswetgeving aanhouden. Vrijbewijs vragen, papieren van de auto vragen. Kijken of ze gedronken hebben. Maar ze mogen dat niet gebruiken om te gaan onderzoeken of daar... Inbrekers rondrijden. Zoals deze politieman het verteld wat ze aan het doen ja, zijn, zijn ze gewoon <laughs> onrechtmatig bezig. Van Koppen uh -huh. denkt dat een inbreker die dat hier wordt gingen. opgepakt door de rechter zal worden vrijgesproken. Volgens de nationale politie worden de controles op meer plaatsen gehouden. En is het aan het OM, de burgemeester en de lokale politie om te zorgen dat het allemaal volgens de regels gebeurt. Goedenavond. In Apkoude zijn de avond en nacht van deze controle in ieder geval geen inbraken gemeld. Geen inbraak gemeld, gelukkig. Ik ben helemaal niet van politie politiestapel. Ik ben ook helemaal niet zo heel erg happy met de maatschappij... die wij op dit moment hier met z'n allen draaien. Dat, tenminste, daar zie ik best wat kritiekpuntjes op. Maar weet je waar we kapot aan gaan? Aan al die scheidingetjes. Zoals dit. Als je, als je <laughs> politie niet meer... Me ja, jij, je mag ze wel aanhouden, uh, maar die informatie mag je niet gebruiken. voor dat Ja, kom op, ze, dan kun je net geen politie meer inzetten. Maar, maar klaar over. Ja. Dit is belachelijk. Ja. Als je dan toch politie hebt, dan moet die ook gewoon uh, harde handen eruit. Ja, gelukkig. We hebben het. een softe cup politie te worden. En de politieagent kan er niks aan doen. Want die willen ook wel liever maar. Ja, maar die moet ook geholpen worden met, met, met uh, chips en paspoorten en zo. Dat we straks databases aan elkaar kunnen koppelen. En dat we gewoon met die ene chip, het liefste in onze hand, gewoon overal onze gegevens hoeven. Die mensen ook niet meer zo uit te zoeken waar nou de inbrekers rijden en niet. Die zijn we wel een verkoppen, Peter verkopen hij ja, je heeft je nog het? een zuikopmerking, wil hem horen? Ja. Ja, komt ie. Maar hoeveel lokale politieeenheden dit soort controles uitvoeren... <laughs> wordt niet bijgehouden. Het kabinet noemt inbraak een high-impact crime. Daarom wordt er veel aan gedaan om het aan te pakken. Toch zijn er in de Tweede Kamer zorgen. D66 vindt dat deze 100%-controles te ver gaan. Oh. Ik snap dat ze inbrekers willen uh, oppakken... die een hele golf van inbraken veroorzaken... Maar je moet wel kijken welke maatregelen je daarvoor uh, neemt. En ik vind, uh, ja, iedereen staande houden. Politie dat gaat vent, ontzettend ik. ver. En dat tast wel heel erg de privacy van mensen aan. Want ja, de politie vraagt wel wat je daar komt doen. En verwacht ook een antwoord. Ja, dat zeg ja, ik vind, ik, vind, enige, ik vind dat het wel kan. Ik vind dat het enige Als je het koud dan overal. Ja, dat is maar wel Ik zou gewoon volgende, volgende <laughs> week. Ieder dorp in stad in Nederland plat te leggen. Politie eromheen. Preventief. Preventief. Iedereen in zijn eigen gemeenschap houden. Iedereen binnenhouden En als je buiten bent, ben je buiten. Toon god, van om maar alleen in Wageningen bent. Dus kom Vindelijk. je er niet in. Zodem ja, ja. so, met terug een Lutje Lutjehoorn. Is wel de op. Ja, nou, niet per se Lutjehoorn, maar... Waar je ook vandaan komt? Ja, China en zo. Al die andere lui. Allemaal weg. Ja, die, die komen in... er niet in. Die komen er niet in. Die zien er niet uit als Wageningen. Schat. Nee. Donder erop. Vrij gezellig. <laughs> kom neer, we een vragen. Dat is nog even een king in de kabel van mij. Ik kom weer de stad niet meer in. Ik kom, ja. ik kom, als ik er maar binnen blijf, dan is het goed, maar ik kan nog niet meer even naar, naar Edo of binnenkom. Ja, maar ja. Ik, ik, Marcus, uh, ze hebben de oplossing, hè? De EID voor de, al deze problemen. De EID? De EID. De opvolger van de veelste oude DigiD. Dat kan echt niet meer. DigiD kon je niet meer weg. DigiD is echt zo 2000. Ja, dus, weet je, wat is 10. er nou? Hè? Een gebruikersnaam en een wachtwoord. Ja, dat is niet veilig, dat is niet veilig ja. genoeg. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Dat is niet veilig genoeg. Gaan we nou vingerprint? Bijna. <laughs> die krijgen er waarschijnlijk gratis bij. Ja. En dan krijg je een opvolger van de DigiD. En die noemen ze de E-ID als het goed is. Ja, de e Ik, ik vond het ook een beetje onbegrijpelijk nieuws. Dus ik zal het even gewoon draaien voor je. Ik heb geen zin om het uit te leggen. Het legt zichzelf wel even uit. Dat is Grote kans dat u er nog nooit van hebt gehoord, maar over een paar jaar moet u eraan geloven. EID, online identificatie. Met een chip in je rijbewijs of je paspoort kun je je dan overal op het hele internet identificeren. Wow. Niet alleen bij de belastingdienst of bij je zorgverzekeraar, maar bijvoorbeeld ook als je online wijn gaat kopen. Hoppakee. Het is handig, maar daar is het ook veilig. nodig maken nou. en ogen gaan. Nu hebben ruim 11 miljoen mensen een DigiD, een gebruikersnaam en een wachtwoord voor allerlei overheidswebsites... Maar straks krijgen we e-ID en dat kan bijvoorbeeld gaan om een chip op je. Ben ik een hele naïeve fucker? Als ik ja, denk ja, ja, dat ja. Als, je, als je voorheen een wachtwoord en een gebruikersnaam nou had die je alleen gebruikt op overheidssites die je zou moeten kunnen vertrouwen, ja, die je zou moeten kunnen vertrouwen, ja. En je gaat nou naar een systeem dat je op iedere boerenlullenwebsite kan gebruiken. Dus je gaat jouw gegevens nou niet meer alleen maar richting de overheidssite sturen, maar ook richting uh, www.wijn.nl oh ja. of. Uh, uh, Sommige natte ja. ja. Dat daar misschien wel mensen achter zitten die slimmer zijn dan de overheid. Ja. Dat zijn we een beetje ja. achtergekomen... Die vrij snel software ja. hebben om jouw gegevens rechtstreeks op hun binnen te jassen. Ja, heel goed. Je kan een expert worden bij het NOS. Wat is dit? RTL. Die hebben straks ook zo'n zuurprijs, zo'n buskill. Dat is waar zitten. Een ja. Ben ik een zuurprijs? Ja, wel voor wel? Je bent nou net wat je gehoppakeeën okay, vol in voor de politie staat. En nu krijgen we 1984-praktijken. Big Brother is watching you. En, en dan ga je niet in mee. Dat snappen de mensen toch niet? Ik beroep me op John Lennon. I never lie. I just change opinion a lot. Ja. Ik, ik, kan, ik kan het 10 minuten van, van mening veranderen. <laughs> ja, dat is mooi. Mooi hiervan. Nee, het um, is belachelijk. Ja. Het is belachelijk om, om, om, dat het veiliger is. om één systeem te maken. Dus als, als, je, als dit systeem klapt. Dan klapt alles, hè? Dan hebben ze dus compleet overal, iedere, iedere Arabische, uh, botox verkopen, heeft al jouw fucking gegevens. Een chip is te, is te hacken. Ja. Een chip is te hacken? En wat dacht je ervan als je bijvoorbeeld, ik weet niet of je het zo gaan zeggen, maar, als je bijvoorbeeld, dat is ook tegen alcohol onder de 18. Als jij een slimme puber bent, vroeger, jij hebt nu een puber geweest, dan had je toch even gewacht dat je vader sliep of even boodschappen was gedaan? En je had zijn, uh, zijn paspoort gepakt en die had je voor de scanner gehouden. van je sleepscanner van je computer. Ja. En pum. Ja, Wat een onzin. Het is helemaal geloof. Of een vriend die 18 is of, of, of een oude. Dat is allemaal Zo, Sowieso maak je, je maakt het grotere. Als je, als je hetzelfde systeem voor veel meer mogelijkheden gaat gebruiken. Maak je de kans dat het corrupt wordt. Maak je, maak je groter. Ja. Als, je maar, als je maar een beperkt aantal websites Jouw gegevens in moet voeren, je ze niet in bij heel ook korte. Ze, ze hebben nu een oplossing. Ze hebben ook, uh, Daar hebben ze aan gedacht, natuurlijk, hè? Aan dit. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat jij zegt. Dat ben ik serieus, De, de wijnhandelaar die gaat niet al je gegevens uh, kunnen zien. Nee. Natuurlijk niet, dat zeggen ze. Nee, het is in een blokkade. Als RTL Nieuws het zegt. dan moeten we het vertrouwen. OB. OB. E-ID. En dat kan bijvoorbeeld gaan om een chip op je paspoort. ...dat moet het een makkelijkere manier worden en een veiligere om je online te identificeren. De huidige d heeft eigenlijk alleen maar een password. Dus als iemand dat weet, dan kan hij daar zaken mee gaan doen. We gaan het extra beveiligen met uh, bijvoorbeeld op je rijbewijs een chip... ...waarmee je ook nog kunt identificeren. Hoor je dat? Hij vindt dat, uh, dat... Dat is een keel. Hij loopt weer te liegen. Hij is ergens weer niet mee eens. Ivo, of Ivo hoort hij... Je gaat nog haast Ivo noemen. Ronnie, heeft nog ergens een andere Ronnie zitten... Die, die, die, die weet dat dit is niet goed Ronnie, dat je hier aan meedoet. Het kleine, iedereen heeft wel het duiveltje in het engeltje. Ja. En bij hem is de duivel heel groot. En het engeltje is nog wel aanwezig. En die roept hem met een piepstemmetje zo van... Ronnie, Ronnie. En dan krijgt hij dat stemmetje. 20 seconden eerder. Wat noemen ze dan nou als voorbeeld? Rijfwijze op een paspoort. Ja. Wat noemen ze als voorbeeld? 20 seconden terug. 20 seconden terug? Twintig seconden of 20 terug? Hierzo. Nee, Oké ja Een chip op je paspoort. Dat moet ja, ja. een makkelijkere manier worden ja, ik en een veiligere software, je om je online te, te identificeren. De, de huidige VGD oh. heeft eigenlijk alleen maar een paswoord. Dus als iemand dat okay. weet, dan kan hij daar zaken mee gaan doen. We gaan het extra beveiligen met uh, bijvoorbeeld op je rijbewijs een chip. Ja, Daarmee ik dacht allebei de, allebei de keren dat het een rijbewijs heeft. Ah. Het kabinet gaat nu met een aantal proeven omdat ik het idee had, namelijk omdat hij zo nadrukkelijk gripwijs zei, gewoon niet zelf. Dat ik het idee had dat ze aan het pushen waren, dat het niet zozeer gaat om de veiligheid van jou. dat ze liever overal op al je identificatieformulieren chips willen hebben. Oh, zou je zeggen? Zou je dat, zeggen? dat is het. Oh, zou dat het zijn? Je paspoort, dat kunnen ze niet genoemen. Dit <grijpteel> is zo so 1984, dit is zo so scannerachtige praktijken. Ja, dit is erg. Overal waar je je voor identificeert, dat is onmiddellijk alles van je. U wil nu weten hoeveel brieven je krijgt als je identiteitskaart bijna aan het verlopen is. Je wordt hier kapot gegooid met de brieven van de, van de gemeente Wageningen. Binnenkort loopt dit document, dit, dit document op af. Kom op, haal je nieuwe slave pasje. Kom op. Wankers. Chip, waarmee je ook nog kunt identificeren. Het kabinet gaat nu met een aantal proefprojecten beginnen dan wordt bekeken of het EID via je paspoort, rijbewijs of telefoon gaat. Met dat EID kun je dan bij bijvoorbeeld de overheid inloggen... bij de Belastingdienst of de gemeente... maar ook bij webwinkels identificeren. Bijvoorbeeld bij de online slijter of je 18 bent. Als je alleen maar een afspraak met de gemeente wil maken... dan hoeft dat niet zo heel erg beveiligd te zijn. Dan moet ze alleen net weten wie je bent. Als je bij een slijter online een flesje never wil bestellen... dan is het belangrijk dat die slijter weet dat je ouder bent dan 18... maar meer hoeft hij eigenlijk weer niet van je te weten. De bedoeling is dat alleen de gegevens zichtbaar zijn die een webwinkel of een instelling nodig heeft. Bijvoorbeeld alleen je leeftijd voor de online slijter en niet de geboorteplaats. Je kiest zelf welke gegevens van je digitale identiteit je wilt laten zien. Ja. Uh, hoe dan? Wat jullie zouden doen? Ik ben systeembeheerder geweest. Je geeft bepaalde rollen aan mensengroepen. Ja. Dus je, hebt, je kan slijter. die geef je minder rechten. Ja, en dit is bij Forum bijvoorbeeld. Ja, precies. Je geeft je rechten. Dus er zit daar een sysadmin admin en, en mensen maken fouten. Eén klein foutje. Of, of, of één keer. Zo'n systeembeheerder... Ik wil er niemand ergens op wijzen. Maar. Je kan één keer... Als je alles van een bedrijf wil hebben... Waarom hacken? Zoek uit wie de systeembeheerder is. Zet hem een gun op zijn hoofd... En heb de wachtwoorden van het hele systeem. Je kan overal bij. Oh. Dus dit is geen happy life tip. Ja, het is ook een naïef, want dan word je gelijk Daarvoor heb je alleen maar aangepakt voor hacken. Nou, je ook Ja, maar dan. als je gewoon... ...een groot bedrijf, bedrijf hebben, Een groot bedrijf hebt met, met, met weet ik veel wat voor patenten of, of dingen. En ze is fysiek jou, En dus hey, dat is een stomzinnige tip me. Nee, dan ga je nee, twee maar, jaar vast. Hey, dit kost voor zeker vijf luisteren die het gaan proberen... ...en die gearresteerd worden. Je krijgt je helemaal niet lang in Nederland. Je mag altijd heel lang... Twee, twee, dertig en stof. Of je nou alleen maar hebt. Weet je, daarnaast heb je nog niemand gegijzeld. Tarek heeft ik gegijzeld. Nou, zijn voor rest is daarna weer met 90 dagen verlengd. Ja, maar veel meer en, kunnen zien. niet zijn ze, En vooral in deze tijd. Ja, maar dan word je veroordeeld. Hoe en lang krijg je voor gijzelen? Het gaat wel in deze tijd. Moord krijg nog, je al acht jaar voor. Net niet live, gijzelen. Net, niet live net niet live organisatie. De Zes, maanden van de van van haar Zes maanden sta je buiten. een van haar medewerkers: Zes maanden sta je buiten. Wij als net niet live, dissociëren ons weer hè. Het komt misschien eens een keer tijd dat jij je eigen vleugels uitstaat en een eigen dingetje gaat doen. Dit, dit wordt hem niet. Ik, het ik even... zeg ook, dat is geen net niet live. Er is een kans dat ik met Stefan verder. Misschien is dit mijn duistere kant die dan altijd daar iets in zit. Zo van... Ik en Stefan zijn aan een bespreking over een, een, een nieuw soort show. Wat dan? Bijna live. <laughs> we hebben een nieuw concept. Hetzelfde als nu. Wat, als gaan dan, wat gaan jullie dan bespreken? Zonder mij. Zonder mijn inbrengingen. hier. Ja, nou, dat, dat, dat, dat is een dingetje. De dingetjes. Ja, nou, dingetjes. Goed besproken hebben jullie dat hoor. dingetjes. Ja, wat dan? Punnik patronen. We zijn nog niet zover dat we echt uitwerkt dat in een heel programma, maar we zijn wel het, aan het overwegen. Omdat jij wordt steeds fundamentalistischer. Extreme. Extremistische. Ja. Je gaat, je, je zo, Denk eens gewoon naar wat je zegt. Je bent op de soort waar je luisteraars moet oproepen. Nee. Om, om, om, om, om zielige, zielige sit out -minutjes. Luister terug straks als je thuis bent. In de rechtbank kom ik hiermee weg. Want ik zeg elke keer, dit is geen, net niet live-tip. Ik zou dit ja, niet kunnen. Ja, dan aanraken. kom je echt niet meer weg. Natuurlijk wel. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben het alweer vergeten wat, wat ik heb nee, gezegd. Nee, kom je niet meer weg. Ik ben het al helemaal vergeten. Maar ik zeg Je kan niet op voor een moord hier en en zeggen, maar wij willen het niet, hoor. Oké, maar. ja. Voor Maar wij willen het niet, hoor. <laughs> Zullen we gewoon verder gaan? Ja. Voordat uh, ons gevaarlijk spel uh, te gevaarlijk wordt. Gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. Te gevaarlijk wordt. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Ja, precies. doen jullie nou dat dit veilig is? Nou, we hebben ah. alle, naar de stand van de techniek van nu, hebben we alle mogelijke lagen van beveiliging ingebouwd. En al naar gelang de zaken die je doet, kun je het hoogste beveiligingsniveau kiezen of een iets laagst. Wanneer we allemaal zo'n EID moeten hebben, is nog niet duidelijk. Uit de proefprojecten moet blijken welke manier het best beveiligd is en het beste werkt. Geweldig nieuws, toch? Dit is echt goed nieuws. Nou ja, dat, dat was eigenlijk het droevige nieuws, mensen. Eigenlijk is het toch een stiekem een heel klein beetje een politiestaat waar we hierin leven. Ja, en op koude zijn ze nu aan het uittesten of ze een heel dorp als een soort uh, ghetto af kunnen sluiten. Ja. En ondertussen is onze overheid bezig om te zorgen dat iedereen die ze in zo'n rij moet identificeren. Want reken we aan de uncle agent, die krijgt alle rechten ja. van je te zien. Dat iedere agent weet wat je ook maar ooit in leven aan, ja. aan, aan verkeerde declaratie ingediend de... hebt. En dat is de AIVD die willen ze ongelimiteerd de, data mining laten doen op ons. Ja. Nou, dat hebben we nu gehoord in drie clips. Ja, voor de rest is de derde wereldoorlog nog even uitgesteld. Dus uh, wees er blij mee, uh, Sleefs. Meer vrolijk nieuws ga je niet krijgen. Ja, stiekem wel. Stiekem wel. Ja, ik vind dat, je, dat jij nu mag kiezen, want we hebben zulke. Uh, daar ga ik nou voor ondertussen in Noord-Korea. ja. Oe, ja. De, de enige clip die ik heb van CNN, een week lang. Ik was op een gegeven moment ook uitgekeken op CNN en ik irriteerde me dood aan die lui. Als daar niks aan de hand is in Amerika, even geen Burning Man show of weet ik voor wat. Waar die gasten het over hebben in shows, dat wil je niet weten. Dat is alleen maar entertainment nieuws en dan verpakt als, als nieuws. De rest van de week is er toch in Amerika, was die niet van CNN geloof ik of zo? Die verslaggever die ontslagen is? Of nee, die is excuses ja. al de aandacht moeten ja. bieden, die was niet van CNN. Hè? NBC ja, NBC volgens mij. Die Williams. ja omdat hij namelijk uh, gemeld had dat hij in een neerstortende helikopter had gezeten. Ja, boven Irak. Ja. En ja. toen bleek later dat hij een helikopter 17 achter zat. Ja. En uh, toen vertelde het, en hij heeft nog, ja, ja. Hij vertelde ook dat hij nou beschoten was of weet ik het allemaal. Ja. Die ja. ja. zijn zes maanden geschorst. Maar China heeft diezelfde mentaliteit, hè? Ja, het gaat om het verhaal. Het gaat niet om de waarheid. Het gaat om het smeugen verhaal. Want je moet kijkers trekken, want kijkers die leveren geld op. Want kijkers die kijken ook naar je reclames die uitzetten. Dat is het. Er is er geen hol wat ze u vertellen. Nou, en daar heb je goed een bruggetje. Heb je het goed ingeleid, deze clip. Ondertussen in Noord-Korea. Je zou denken dat ze doorgaan over die hackers. Ja. Want dat was toch een heel groot gevaar. De gevaarlijkste hackers van de wereld. Die bleken in één keer uit Noord-Korea te komen. Maar ja, wat ben je dan voor een hackerscollectief als je Sony aanvalt en daarna hou je ermee op? Niks meer. Dan doe je daar niks meer van je horen. Klaar. Dan ben je geen groot hackerscollectief. Dan mis je potentieel. Dan mis je visie. Je hekt eens op een schuitfilm. Dan zet je je dus naam neer. En je weet, dan moet je daarna moet je met een nog grotere tweede uh, komen. Ja. Die zie ik dat het groter. Zijn. Ja, met de... Eerst laat je je naam kennen, dan vestig je. Zo hebben ze allemaal, Al-Qaida er dat ook. Eerst ja, kleine aanslagen. Ja. Deze, deze deze niet? Je zou haast denken dat het haast. Ja, iets... alleen maar op zo'n ingericht was of zo. Nou, Samen. Ja. Even vroeg. Maar ze hebben natuurlijk ook druk met andere dingen. Want, waar staat Noord-Korea? Daar stond ze voor de hek bekend van. Om uh, ski-resorts. <laughs> ja, daarvoor nog. Altijd eigenlijk al. Om totalitaire communistische. staat. Ja, wat hebben ze gericht op ons? Raketten. Ja. Ja, ze hebben, weer, ze hebben weer raketten getest. Ja. Ja, maar daar is die schreef mee. Zal ik het draaien? Ja, poeh. dat is ik het draaien. Ja, poeh. levensgevaarlijk. Ze kunnen bijna Alaska nu bereiken, hè? Ja, maar ja. ze kunnen nog niet. <laughs> the dramatic pictures of a launch at sea set the tone of confrontation. <laughs> Kim Jong-un is seen in a command posture as the <laughs> missile strikes its target in the East Sea. Tonight, new concerns about North Korea's ability to strike U.S. and allied warships off the Korean coast. This is a new anti-ship cruise missile test-fired by North Korea. Experts say it appears to be a more advanced weapon of its kind than North Korea's revealed before. This is a big step forward uh, in terms of what North Korea has tested. And if North Korea wants to hold at risk, either U.S. ships, Japanese, or perhaps uh, South Korean, this is a good way to do it. Kim Jong-un boasts this missile was developed in North Korea. But analysts say look at how it compares to the Russian KH-35E missile. It looks very similar, you might say, from here to here. Ik heb dat zitten kijken, dus deze clip hè? Ja. Het lijkt precies op de Russische missaal. Het leek daarop de veste vetten niet op. Zelfs op de foto's die ze hadden niet. Die van Rusland is gewoon een. Uh, zoals de Apollo-raket, ja. zonder rare vertakkingen eraan. Ja. En die Noord-Korea Noord Noord omhoog geschoten had, die had allemaal van die rare weerhaken eraan en zo, aan het einde. En veel langer was die. zag er niet uit, dat ding van hun. <laughs> en die van Rusland is gewoon zo smooth raket zonder rare. Dat slaat toch nergens aan als je een. een, een, een wat is het verhaal? Nucleaire wapens hebt. Maar allemaal rare. ...vertakkingen aanzetten, alsof het een klein vliegtuigje is. Daar heb je niks aan. Dat uh, uh, ja. ze hier op beelden zien. Ja, hier laten ze zien hè? Ze hadden schetsen. Schet schetsen hadden ze. Een schets van de Russische. Ik ja. denk ja, hoe heb je een schets van de Russen. Op Russia Today? r ze constant zien hoe ze aan het oefenen zijn, ja. die Russen. En ze hadden dat ding van Noord-Korea dan al, van een beeld. we nou, hadden net zo goed van de, van, de, van, de, van de afgelopen week van die drones uh, show kunnen zijn. Een van de nieuw ding. Of thans, niet, niet uitziend uh, raar vliegtuigje. Dat zijn niet uit, Ken. Mensen buyen het. Als het verhaal maar erbij is. Ja, dit is CNN. Steekworden, Rusland. Dit is CNN. Hoe ze het beste zijn. Thought, deze yeah. gast hebben ze er ook speciaal voor. Die hoor je nergens anders. Die doen alleen maar dit soort berichten inspreken. Dat is prachtig dit. Wat alleen maar een beter. It's a cruise missile, right? It's it's going to be operated on aerodynamic principles and it has uh, similar capabilities presumably. Uh, the North Korean version has this uh, different model, right? This what appears to be a solid fuel booster that gets it off the ship and and moving quickly. Did the North Koreans buy their new missile from Russia, take the design and repurpose it? No response from Russian or North Korean officials. At the same time, the North was testing five other short-range missiles. It comes just ahead of joint U.S.-South Korean military exercises. Analysts say Kim Jong-un often flexes his military might in an effort to get the U.S. to cancel those drills. But that won't happen. And this okay. comes just a few days after Kim's regime said it sees no reason to negotiate with the, quote, gangster-like United States, and could fight America with cyber warfare or <laughs> nuclear weapons. It's born of a great deal of North Korean frustration uh, <laughs> because they understand that the United States has capabilities that they do not possess, but they feel that for their own political purposes, they have to make these dire threats. In effect, their language is suicidal, That doesn't mean their actions will be suicidal. Now, as worrisome as those missiles just tested by Kim Jong-un are, experts say the North Koreans are developing a much longer-range missile that could be oh, a lot oh, more yeah. dangerous. It is called the Taipodong-2. Experts say it could strike as far away as Alaska. Yeah. But there is some doubt as to whether it could actually carry a heavy payload oh. that far. Oh. It was we'll over your palm, Yeah. Oh. Nou is het vreemd dat ik in de Nederlandse pers heb gehoord. Dat uh, Noord-Korea sinds een paar maanden schiet ze alleen maar met korte afstandsraketten. Ja. Yeah. Dat is sinds Amerika ze heeft verboden om met lange afstandsraketten te schieten. Ja. Yeah. In deze clip is toch wel heel duidelijk. Kimmel heeft heel nooit onderhandelen met Amerika. Maar sinds een half jaar zo heeft ze geen, hebben ze geen lange afstandsraketten meer getest. Maar dat ja. mag niet. Ja, dus dat is nou precies. Ja, daarom. Dit was wel een opvallend bericht tussen al die schijberichten die ze hebben. Alleen maar over celebrities. en, en tijd de... hebben ze een leger. Noord-Korea heeft een leger. Ja. Daar hebben ze recht op. Het leger moet ook oefenen. Daar hebben ze recht op. Net zoals ieder ander leger mag het oefenen toch? Lijkt mij wel. Uh, ook raketten mogen ze testen. In Amerika ook. En die raketten die vallen allemaal in zee neer. Ja. Uh, volgens mij allemaal gewoon redelijk netjes en geordend. Dus je hoort nooit dat er China ik, of Japan en toch een raket heeft gehad. Nee. Oh, dat is wel goed. Af en toe door je zeemeel. Ja, dat, dat interesseert niemand al. Kwaal krijgt zo'n ding op zijn hoofd. Nou, boeien. zeehond. Noord-Korea hebben ze geen last van de partij van de dieren? Nee, dat is een stuk makkelijker. Ja, dat voordeel hebben ze? Ook het bewaren van rauwe vlees is een stuk makkelijker. <laughs> ja, dat is, het is aan de hand van Noord hè? Dus in Noord-Korea. Dat, dat is dus altijd, hè? als er dus een week lang eventjes niks aan de hand is. Dan moet dan nog noord-korea maar dan hun. Uh, dan kun je daar helemaal even bang blijven. Dan kan je hè? altijd uh, erbij slepen. En we hebben dus ik durf het bijna niet te zeggen, maar we hebben geen isis-nieuws deze week. Nee. Maar we hebben net wel gelezen dat isis, terwijl we wat nieuws heeft, nu we de, uh, uitzenden, is dat ze een Israëlische spion gevangen gegijzeld hebben. Schijnt op internet te staan. Hebben we net gelezen op nieuws.nl? Nee, nu heb ik het vlak voor de show gelezen. Ja, Verder, hebben de we, dus luisteraars we. weten het waarschijnlijk nu al meer. Ja. Dat is een breed uitgemeten win. Waarschijnlijk. Ja. Hallo. Ja. Het, mooie, het mooie daaraan vind ik dat. Uh, wat heet hij al snel? Ah, Abu Bakr. Al-Baghdadi. Ja, Abu Bakr al-Baghdadi. Ab Ab De grote leider van het kalifaat. Die we nooit zien. Ja, die schijnbaar, ik, weet, ik kan het ook niet bewijzen, maar waar steeds van wordt gezegd dat het een Mossad-agent is. De Israëlische geheime dienst. Spionnen. Dus, geheime dienst. Ja. En nu hebben ze een Israëlische spion hebben gegijzeld. Zou ze een Abu Bakr er neerzetten? Ja, of Abu Bakr is gewoon een bekende van hem, Ja, dan nou ga jij even zitten. Ja, dan nee, mogen we, ja, Dat is natuurlijk maar, heel makkelijk. Als hè? Abu Bakr met zijn vrienden wil praten, dan moeten ze dat gijzelen. dat is heel makkelijk. zijn dus, ik, hoe ik het een beetje zie, ik denk dat het allemaal van die kopstukken zijn die door het voet, normale voetlegen gewoon nooit gezien worden. Die zien we dan op tv of lezen ergens een, een, een appje, iets van hem. Die gasten zijn gewoon Israëlische geheimagent of, of, of ja. weet ik voor wat. En, en hoe makkelijk is het dan... een Amerikaanse journalist... die moet je eerst nog even omkopen... of een beetje drugs geven... een paar, paar Yazidi-hoertjes... En, en dan kan je mee. Van, nou ja... voor jouw hoofdje zijn of ga je in de kooi staan. Maar dit is makkelijk natuurlijk. Nu is gewoon een van die gasten... die zegt van... oké, okay, ga jij dan? Dat is leuk joh. Maar, dus, is en die is natuurlijk... al meteen in Israël bekend... als gewoon, gewoon een burger... En, een, en dan kunnen ze ook laten zien... ja, dat is inderdaad... een geheim agent. Ja, precies... want die liep al, al, al bij ISIS. Is dat weer extremistisch gedacht? Nee. radicaliseert? Nee, ik denk het niet. Wie wel geradicaliseerd realistisch. is. Realistisch. En Ook realistisch is Is onze vriend Poetin. Ja, dat is een vieze reed toch, hè? Ja. Ja, vind ik wel gewoon een beetje in zijn eentje... Uh, ...konstelijk proberen Europa te destabiliseren. <laughs> ja. Maar dat is toch een smerige rotstreek. Ja. Dat is een beetje Poetinweek. De oorlog in de volksrepubliek Donetsk is een beetje uit de klauwen aan het lopen. Ja. Ik bedacht, geloof ik, 30 dooiën of zo. Nou, we moeten er meer worden, want we uh, moeten Amerikaanse wapens aan doen. Nou, daar ging het vorige week over. Daar waren we gebleven. En dit weekend was er een, uh, uh, een grote top in zowel, volgens mij München, waar alle, alle Biden was er, Rutte, alleen Obama was er, geloof ik niet. Maar anders alle wereldleiders die waren in, volgens mij, München. Uh, een veiligheidstop hadden ze. En tegelijkertijd was er ook in Minsk, waar Hollande... Merkel en Poetin al, no? volgens mij. Ja. Die waren in overleg. Ja. En dat was ook het nieuws: begon van deze week staat de toekomst van Europa op het spel en bla bla bla. bla. Ze willen geen oorlog. Merkel ging het al één keer proberen. Ja. Ze wil geen oorlog. Ja. Dit is het clipje van zaterdag. Een hoop bullcrap met maar één doel, heb ik het genoemd. Het is de langste clip van vandaag. Maar er zat zoveel bullcrap en, en gelul in. Het is, dat, dat ik er niet, verder niet meer in kon knippen. De... Dit gaat over die veiligheidstop. En, uh, ik weet niet of je het gezien hebt, die Porochenko zit er bijvoorbeeld in. Yeah. Die heeft bewijs voor de Russische uh, invasie in zijn yeah. land. Heb yeah. je dat gezien, wat zijn bewijs was? Nee. Dat zit erin. Uh, Joe Biden zit erin, vicepresident -pres van Amerika. Ja, Biden kennen we van, uh, we'll take him to the gates of hell. We'll take him to the gates of hell. Ja, die? Nou, als die antwoord is, dan zeg Kerry, ja, uh, Kerry is daar helemaal niks bij. We oude oorlogsrecht, idioten. idioot. Ja, McCain is er niks bij. Ja, nou. Nou ja. McCain is ja. iemand graag oorlog nog met Ja, Kistertje en McCain er nog boven. In ja. Brzezinski. Maar dan krijg je wel Joe. Brzezinski werd laatst ergens op het NOS-journaal, wat heb je genoemd? Als een, uh, als een, als een, als een helpbaan. Ja. Waarvan? Een realistische keel. Realistische Waar wordt dat gezegd? Ergens op het NOS, dat heb ik Dat zou je niet zeggen van de NOS, dat ze leugens verspreiden. Nee. Gaan. Wat ga? Oh, vreemd. Toevallig wil ik het daarover hebben over dezelfde NOS. Ik zal er niet al te veel negatief over zijn. Deze clip komen ze nog mee weg, deze eerste. Yeah. Kunnen ze ook niks aan doen dat al die rare lui in München of die rare uitspraken doen. Zeker. En dat we daar een iTipje over maken. Maar we komen zo nog op de NOS terug, kan ik je verzekeren. Zo eerst even gaan luisteren? De stand van zaken, zaterdag was dat. Ja. Is al achterhaald misschien, maar ik weet dat de meeste van onze luisteraars onder een steen leven. De hele dag zitten mediteren op een matje. Omdat oh, ze weten dat het kan. <laughs> de rest is niks Dus meer. weten dat wij. Wij het verlengen. Ja. Dat is een mooi vertrouwen, vind ik ook. Ja. of. Uh... En dat wil ik ook waarmaken. Daarom heb ik deze clip. Dit, ze moeten altijd nieuws horen. Want dit is hoe het allemaal uitgespeeld wordt. Hier gaat het om. Als je, als je hoort van. Ze zijn donder, donderdag, woensdagnacht eh, in Minsk bezig met, de, met de, de, de toekomst van Europa en van de wereld. om een derde wereldoorlog te voorkomen. En je hebt niet vier dagen eerder gehoord. al die uitspraken die diezelfde lui allemaal doen. Ja, dan. Heb je een hoop tijd over? Goedenavond. Nou, ja, het is een heel belangrijk weekend voor de toekomst van Oekraïne. En misschien wel voor de vrede in ja. Europa. Ja. Het overleg van gisteren van Angela Merkel, François Hollande en Vladimir Poetin duurde lang. En gaat morgen verder. Niemand weet of er ook echt iets uitkomt. Maar toevallig waren vandaag veel hoofdrolspelers in München op een veiligheidsconferentie. Toevallig. Toevallig. En daar mochten ze ook allemaal zeggen wat ze van elkaar vinden. Zoals Angela ja. Merkel. Russlands vorgehen, erst op de Krim, dan in de oost ukraine heeft deze grundlagen unseres zusammenlebens in Europa verletst. Territoriale integriteit der Ukraine wordt ebenso missachtet wie ihre staatliche Souveränität. Uh -huh. Das völkerrecht wordt gebrochen. Stevige taal zou je zeggen, maar het kan altijd steviger. Joe Biden, de Amerikaanse oh, oh. vicepresident. Joe. Joe. We need to judge it by its deeds, not its words. Don't tell us, show us, President Putin. Too many times President Putin has promised peace and delivered tanks, troops, and weapons. Yeah. Let me be clear. Let me clear. We do not believe there is a military solution in Ukraine. But let me be equally clear. We do not believe Russia has the right to do what they're doing. We also believe the Ukrainian people have a right to defend themselves. De reactie van de Russen dan? Wij zijn het niet, maar zij. Maar zij? In München, correspondent Jeroen Wollahs. Jeroen, nou, het lijkt er niet op dat ze nader tot elkaar zijn gekomen. Nee, nee dat is misschien wel het uh, understatement van de dag. Wat je hier <laughs> eigenlijk echt ziet gebeuren, is dat het vertrouwen volledig weg is: het vertrouwen tussen Oost en West. En om nog maar eens een andere spreker aan te halen, Jens Stoltenberg, de hoogste baas van de NAVO, toch een vrij bedachtzaam man, die zei vandaag hier, <laughs> de situatie is ernstig, de situatie is kritiek. Kijk, iedereen beleidt hier nog met de mond dat ze vertrouwen hebben in dat plan van Merkel en Hollande. Maar ik... weet je wat ik zo mooi vind? Ze hebben het er constant over dat ze een koude oorlog willen voorkomen. Ja. Wat is dit, mensen? Gaat ja. de geschiedenis eens doorlezen? Dit is een koude oorlog, mekaar zo zwart maken. Ja, en... nou, dan... is het is een kissing, het is een makkie. Dit is al een koude oorlog. Ik zie constant in een kamer te denken waar ik op keihard in ben. Het is één grote koude oorlog, mensen hebben het niet door. Ik heb het clipje ook niet gepakt, want het was te walgelijk. Vandaag hadden ze de, hoe noem je dat? De mooiste, de beste foto van het jaar. De World Press World foto. Heb heb gehoord wie hem gewonnen heeft. Nee. Een foto gemaakt in Sint-Petersburg in een kamer, wat de gordijnen dicht. En er zit dan een homo stelletje. Zit daar heel knus, zoals wij nu ook op de bank naast elkaar zitten. Nog iets dichter bij elkaar. Zitten daar, hand in hand. Wat wij nou even van die doen. En daar is een foto van gemaakt. En dat symboliseert de, de, de steeds maar groter toenemende homofobie in, in de Rusland. En daarom heeft het een World Press foto gewonnen. En weet je wie het tweede was? Ja, dat waren die scheidde uh, bootvluchtelingen. Dat zag je op het eerste moment. Op het eerste eerst, zicht ze dus zag je niet dat het hier om bootvluchtelingen gaat. Dat was een mooie foto in de zee en zo. Maar toch ging het hier om een hele schip vol uh, drenkelingen. En dat was het tweede, want die homofobie in Rusland. In Rusland mag je, zo, mag je gewoon, eh, half en Ja. En Ja. Het mooie was dat ze we... dat. Ja, de pest van Rusland is, de pest van Rusland is. Daar wonen nou eenmaal heel erg vaak veel mensen. En daar wonen ook een hoop mensen, dat is de cultuur van die mensen. En niet alleen in Rusland, dat ook in die... dus voor Hongarije en alles normaal. Daar heeft de bevolking heeft het niet zo homoseksueel. Daar kun je als overheid niks aan doen. Ja, je kunt het proberen om uit te leggen hoe het wat mag. En Rusland heeft wetten waarin. Nou, ja, we hebben het uitgezocht toen. ja. De, de, de, de, de homorechten in Rusland zijn beter gegaan dan, dit dan in Amerika. Het is niet zoals Alabama. Nee. Wij zie je nog steeds op een trekker mogen leggen ja. en, en door het dorp heen mogen slepen. Ja. Ja. Dan kun je wel de gordijntjes zeggen, doen, maar dan heeft de NRC al lang ingegeven, zo en dan hang je. Zo, dat is dus Hoppakee. Geen castratie. Dan doen ze net zoals de koekoes klein ja. met de niks, is, Maar daar hoor je nooit iets over. <laughs> mogen we ons. Ja. waar waren we? Wagen, oh ja, we waren we uh... Onze toekomst oh, Mickey. De toekomst van de opa man. Zo het spel. Man, de toekomst. Goed. Ik denk dat wij ons allemaal kunnen afvragen hoeveel waarde we nog moeten hechten aan mensen die elkaar zo wantrouwen op dit gebied. Ruchtig. Nou, Merkel, Hollande, Poetin, die zijn nog in gesprek. Dan kun je je ook wel afvragen wat een waarde is van de dag als vandaag. Nee. Nee, niet veel, nee. Nee. Nou ja, eerlijk gezegd, er gebeuren hier natuurlijk twee dingen. Er zijn hier twee ah, realiteiten. Je hebt ja. dat wat je op de podia ziet en dat ja, wat er in de achterkamertjes gebeurt. En wat we nee. net lieten zien, dat is natuurlijk ook wat ze willen dat, dat we zien. We dus zijn. dat is een manier van onderhandelingen, een manier van stellingen betrekken. Wat? Een manier van ook, dat zag je bij Lafrof heel duidelijk, een boodschap naar de achterban sturen. Wij zien niet wat in de achterkamertjes gebeurt. Dat is allemaal podiumspraak. Ja dat zegt ze constant Het gaat namelijk de hele week hierover. Even voor de mensen die het niet volgen. Ja. Ik heb het maar tot, tot, teruggebracht tot drie clipjes. De hele week gaat het over deze bijna derde wereldoorlog. En wij mogen zien de podiumpraat, maar wij zien niet. Gelukkig zien wij misschien wel niet wat er in de achterkamertjes gebeurt. Ik wil het niet meer zien. Wil je het zien? Nee. De Angela. De Angela. Ja, maar op de knietjes. Wow. Poroschenko. Dan roept het Ja, woe woe hoe en al de rest wat die satanistische shit dan wat die er wel niet gebeurt ik wil het niet weten volgens mij is het ook maar gewoon een show dat ze zo tegen elkaar doen in de achterkamertjes zijn ze gewoon vrienden met elkaar denk ik ja dikke scharen te roken oh, oh, eh, Vlade oh, kipstik je kan maar toch niet vertellen dat je 15 uur lang als Poetin en Poroshenko echt zo met elkaar ruzie hebben en dan krijg je niet 15 uur met elkaar en dan gaan ze het overleggen in een kamertje nee bestaat niet en sowieso doen een ambtenaar ja we gaan even verder met deze Prachtige propaganda-conferentie. Er is geen minister, uh, die zou een wet Wat? Er is dus geen minister die zelf een wet schrijft. Nu de ambtenaren die, die onderhandelen. Oh ja. Ja, dat ja, ziet je het Ivo wel doen. Nee, ze worden alleen af en toe bijgepakt. <laughs> ja, die kunnen geen reden. Ja, en dan heb je dat wat er in die achterkamertjes gebeurt. Daar kunnen we niet bij. We weten niet wat daar besproken wordt. We weten ook niet wat daar mogelijk bereikt is. Dat zal ja, bijvoorbeeld morgen moeten blijken. Maar als je het nou inderdaad hebt over Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die duidelijk liet zien, nou wij draaien niet. Nou, misschien op ze draaien. Ja. Nee, En dat is een gevoel wat je hier krijgt als je ook gewoon met Russen die in die delegatie meereizen spreekt. Ik sprak bijvoorbeeld met een, met een jonge man, hoog opgeleid, sprak perfect Engels. En die was zo verbaasd dat wij in het Westen maar geloven dat Poetin daar in Oekraïne ook maar iets uh, uh, te betekenen heeft. In een rol van, van, van belang speelt. Hij zei, dat is allemaal propaganda. De Russen hebben daar niets mee te maken. De, in de Oekraïne is een volk dat wil onafhankelijk zijn en die strijden daarvoor. Nou, dat soort geluiden Horen we natuurlijk heel vaak uit Rusland. En het was de Oekraïnse president Poroshenko die daar vandaag tijdens een heel opmerkelijk moment in zijn speech op deze manier aan refereerde. De paspoort en military ID of Russian soldiers, Russian officers. Ik ga het terug doen. Weet je wat hij aan het doen is? Als je nee. een visio bij je hebt. Hij heeft stukken 5, 6 paspoorten. Dat heeft hij in zijn hand zo. Hij staat hij op zo'n zaaltje. Staat, heeft hij vijf paspoorten in zijn hand? Ja. Net zoals wij ons paspoort kunnen pakken. Hij slaat ze niet open, dan zat hij met een zwaaien. En dan zegt hij, Russian ID, Russian paspoort, found in the Ukraine, Russische Ruskel. Ja, dat is toch hè? Dan zat hij constant met een zwaaien, dat is dat zijn is Poet bewijs. Poet zou ook zeggen, Poetin heeft nog dat de Russen aan het vechten zijn. Maar geen officiële Russische. Ja. Er is er nog niemand in, in, in, in een half jaar, een jaar tijd dat er nou zo is, die ons beelden heeft kunnen laten zien. ...van Russische soldaten die daar vechten. Poroshenko heeft de paspoort in zijn hand. Ja, Luister, hij heeft bewijs, bewijs, Poroshenko die daar vandaag tijdens een heel opmerkelijk moment in zijn speech op deze manier aan refereerde. The passport and military ID of Russian soldiers, Russian officers who were come to us and leave it together with that. Dit is the beste evidence voor de agressie en voor de presence van Russische troepen. We maken veel pressconferenties, demonstreren aan de hele wereld. The... Is dat niet een soort Irakje? Welk Russisch legeronderdeel heeft nou dat, dat er zes soldaten hun militaire paspoort verliezen? Als ik het goed begrijp wat hij zegt, en ik heb er een paar keer teruggeluisterd voor mezelf, wat hij nou precies zegt. kwamen ze bij hun. Dus zijn ze naar overgelopen of hebben ze zich aangegeven en hebben ze die, uh, die aan hem gegeven. Aan hem. Ja, aan, aan, aan ja. hun legertje. Maar inderdaad. Dat is hetzelfde als met de jihadisten. Waarom? Ja, je militaire ID. Oké. Okay. Okay. Okay. Kan, maar. En Vietnam had ook gewoon een plaatje om de hals. Kom op. Moet je nou een chipkaart, een chip als ze daarbij hebben of zo. Snap ik niet helemaal. Er zijn zes soldaten uit Rusland die aan het Russische leger gedesenteerd. Die hebben zich aangesloten bij... Ja, zoiets. Er dus zit wat is er bij? Bij bij, bij, bij, bij hun. Bij de ukraine leger. De En dat is het bewijs. Ja, en daar zwaait hij mee. Ja. Hij doet ze niet open. Je ziet ook niet op de achtergrond... een, een close-up van een foto met een naam en een geboorteplaats. Nee, hij zwaait er gewoon mee. Hij heeft dichte paspoorten. Ze hebben dezelfde paspoorten als wij die in Nederland hebben. En dan zwaait hij mee, met die boekjes. Zat hij zoiets met de zwaaien, komst ja, dan. dat is zijn bewijs. Zo ziet de mainstream media als bewijs. Ja. Lots of press conference, demonstrating to the whole world, the whole world, of the Russian soldiers and officers which zwaar, lost his way. Jeroen, dat laat toch wel de grote vraag: wat nou als dit allemaal mislukt? Ja, <laughs> net Ja, dan is de kans groot dat het verder escaleert en we zagen net al de Amerikaanse vicepresident Biden. Die heeft het niet met zoveel woorden gezegd, maar hij zei wel. Wij vinden dat Oekraïne recht heeft om zichzelf te verdedigen. En wij zullen Oekraïne, als het nodig is, daarbij helpen. Dus die optie van wapenleveranties, laten we zeggen, de optie van diplomatie, maar dan uitgevoerd met andere middelen, die hangt nog steeds boven de markt. En als dat gebeurt, dan gaat dit conflict een heel ander hoofdstuk in. Jeroen, dankjewel. Dankjewel, Jeroen. Ja, dankjewel. Ja. En toen moesten we een hele week, dit was dus op zaterdag, zondag zouden ze verder gaan. Ja? Het was op een gegeven moment besloten. Um... Merkel, Hollande, Poetin en Poroshenko. Dat ze woensdag in Minsk, dan zou uiteindelijk het grote overleg plaatsvinden. Ja. Dus de hele week werd het bij de NOS, ja, voorbeschouwd. Net zoals de NOS doet bij de was, Champions League. Was, was, Als ze de Champions League hebben, we zo kwart over acht of acht uur of zo. Ja, dan heb ik eerst de opstellingen. Weet je wel? Opstellingen. En wat, wat heeft Ajax uh, vorige week gedaan? En uh, hoe, hoe welke tactiek hebben ze? En er staat een expert aan een tafeltje, die mag het zeggen. Ja, ging het over Merkel, Hollande en. Nee, de andere voorbeschouwing. Dit was een speciale Poetin gericht, deze voorbeschouwing. Poetin alleen. Poetin alleen. Wat, ja. gaat, wat gaat Poetin doen? Doe. Het NOS heeft voorbeschouwd even gewoon, uh, voor Minsk. De NOS voorbeschouwd voor Minsk. Twee minuten durende voorbeschouwing. Waar ze dus ja, even de situatie aan ons uitleggen. Van waarom wordt er morgen dat in, in Minsk overlegd. Wat, wat is er gebeurd? Nou, dit is gebeurd. Dit is wat er aan de hand is. Daar gaat het over. In Minsk, in Wit-Rusland, gaan dus waarschijnlijk morgen de leiders van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland opnieuw praten over een vredesakkoord. Het Westen wil een diplomatieke oplossing en sluit een militaire oplossing vooralsnog uit. Maar de grote vraag is, wat wil de Russische president ja. Poetin? Ja, is. is hij echt uit op vrede of ja. heeft hij meer baat bij een nieuwe koude oorlog? Nee. Terwijl het Westen zich het hoofd breekt over de vraag hoe een verdere oorlog te voorkomen... is Poetin vandaag op staatsbezoek in Egypte. Als een vorst werd hij daar onthaald. We heb een gehoord cadeau gehad. Voor zijn gastheer, president Sisi, had Poetin een bijzonder cadeau. Een Kalashnikov. Het onverwoestbare Russische geweer dat onder alle omstandigheden zijn werk blijft doen. Je zou het kunnen zien als een symbool voor Poetins trots en onverzettelijkheid alsof hij met een Kalashnikov Ruslands macht op het wereldtoneel wil demonstreren. Eén ding is zeker. Poetin is een man met een missie. Hij noemde het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de grootste ramp van de vorige eeuw. Meermaals heeft hij bezworen dat Russen in voormalige Sovjetlanden op zijn bescherming kunnen rekenen. Nog maar een jaar geleden annexeerde hij de Krim... met als argument dat de overwegend Russische bevolking... ...ervoor had gestemd in een referendum. Oh, zo. En zo steunt hij nu ook de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne. Met wapens en militairen. Hoe ontkent hij dat? Hoe ontkent hij dat? Afgelopen weekend toonde Poetin zich bereid... ...te overleggen over een nieuw vredesakkoord... ...met de Duitse bondskanselier en de Franse president. Maar hij gaf geen strobreed toe. Nee, nee. Morgen praten ze dus waarschijnlijk verder. In Minsk, Wit-Rusland. Poetin heeft een sterke positie. Want één ding is duidelijk. Europa heeft geen trek in een militaire confrontatie. Dat lijkt me ook. Typisch Poetin. Hè? Wij geven geen stroopbreed toe. Nee. En dan zul je altijd zien dat die vieze hond... die geeft er ook geen stroopbreed toe. Ja. Wat een vieze grote hond. Wij sancties geven, hij sancties terug. Hij hè? ook sancties terug. Ah. Ja, kom op. En dan moet je niet flikker bij ons. Hè? Wij NAVO troepenmacht uit, uitbreiden aan de grens. Hij ah. ook zo bij zijn grens. Hij zijn soldaten de, bij de grens. Ja, gaat niet op zijn grens. Ah. Ja, dat smerig hoor. Een bloedhond. Maar daar hebben heel veel mensen niet door. Hè? Want die vieze doet. Ja. Hij reageert constant op wat wij doen, weet je wel. En tijgers van hem hebben ze ook nog steeds ik, niet gevangen, hè? Nee, die zijn nog, nog steeds honden te vreten. En, en, en honden en alles te vreten. De Chinese vosjes af te... schandalig te... Echt schandalig Nou, dan hebben ze een keer wel een normale barbecue gang Het lijkt me dat hij constant reageert op onze treiterij. Constant dat hij erop ja, reageert. Ja, hè? Ja, dat idee. Ik. Een beetje aan het schakelen of zo. Ja, bijvoorbeeld dat we zijn hele uh, olie- en gaswinningen uh, van zijn kant uh, af willen pakken in West-Europa. Ja. ja, lullig. Daar gaat hij al heel kwaad op reageren. Ja. ja, dat snap ik ja, niet. Ja. Hij gaat het speciaal hebben naar Egypte om een, om een Kalashnikov te geven ja, aan Sisi. Ben je, je dan een fysieke hond? Ja. Ben je dan een fysieke rothond? Ja, maar je Sisi omdraaien. Hij ja. geeft het gewoon ISIS. Hè? Ja, ja hey. En een typische Kalashnikov ook weer. Niet een, uh, niet een Amerikaanse M16. Alleen maar omdat, hè, ging erin? Ja, helemaal over je is nationalistisch van nee. dat hij een oezie geeft of zo. Hij ah, ja. nee, moet weer per in zo'n Russische kut Kalashnikov. En was ze dan niet bij vermelden trouwens, bij het NOS? Hij zei, dit is iets waar je hoort dat hij in Egypte was geweest. Ja. Ik denk, hij ja, gaat niet alleen maar naar Egypte om een Kalashnikov te geven. Oh. Om zijn militaire macht te laten of wat dan ook te laten zien. Nee, Poetin was daar. Om, ze gaan een, een, een enorm grote nucleaire powerplant maken. Ja. En nog veel meer andere projecten. Er wordt gewoon weer miljarden vanuit Egypte wat nu. Uh, niet meer, een, Ook niet in de dollar. Want ze willen, dat allebei de landen willen van de dollar af. Dus daarom hoor je dat niet. Hij maakt je nou een klassiek of oh. <totarfeer> Moet Rusland's krachten tonen. Hond is het, hè? Wat een hond. Dan, dan de op, op. Ja, dat reageerde erop. reagerende Toen was het eindelijk woensdag. Ik denk, toen zijn we er eindelijk van af. Kom nou uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. even. Gelul. Toen ging ze eindelijk in Minsk met elkaar overleggen. Start origineel. Vol verwachting luisteren. Hadden ze een mannetje. Die stond buiten. Ja, ze waren net aan het overleggen. Pas ik dacht, net aan het overleggen. Dat is een uurtijdsverschil. Dus dan negen uur daar. Dan mogen ze eens opschieten met het overleggen. Dat dacht ik. Dus ik zat op de radio te luisteren. Want het komt twaalf uur hoorde ik. Ja, ah, is steeds geen nieuws. Om één uur. Dat steeds geen nieuws. Om twee uur. Het wordt nachtwerk. Ik denk, ja, ah, het is al nachtwerk. Voor jou ook. En ik denk, ja, dan geef ik het op. Dan ga ik gewoon niet op wachten. Dat Pleur dan maar op. Met je, met je, met je Minsk agreement. Toch? Maar? Ja, dat zag ik vanochtend tussen wat ze gedaan hadden. En de, na, vanavond hoorde ik het in 6 uur snel. Hoe lang had je waarom moeten blijven om het uh, echt lijf mee te zijn? Ze hebben 15 uur overlegd. En om 8 uur, dat is dus 9 uur hun tijd, waren ze net begonnen. Dus la, dat, laten we zeggen dat ze 2 uurtjes bezig waren. 7 uur. <lacht> nee. Dat is raar. Ze waren echt, echt volgens mij, 7 uur s ochtends of zo klaar. Als ik kan, dan zijn ze om 2 uur vanavond klaar. Dan weet ik al van, niet al weten, wat ze allemaal hebben gedaan ik vond het raar. En dan zou je denken, dan hebben ze toch komen ze met iets naar buiten. Ja. Ja, maar nou, nou, ik heb er een clip van gemaakt. In Nederland was er meteen ook weer vragen over natuurlijk. Heb je dat meegekregen? Dus iedereen in de Tweede Kamer was in paniek. Nee? Kijk maar bijna niet meer. Ja, er waren, waren Engelstalige sites. Die hadden uh, de Minsk Agreement, zoals ze het noemen, vertaald in het Engels. En dan denk ik, maar ja, hoe noem je het een agreement? Waarschijnlijk was er een andere taal geschreven. Ja. raar is. Die hadden, die hadden dus een gelekte kopie van dat ding hadden ze vertaald. En dat stond in dat beide partijen voor alles amnestie kregen. Zoiets. Ja. Dus dan kun je volgens mij... Nou ja, weet ik veel wat inhoud, inhoudt. Amnestie. Welke beide partijen? Oekraïne en de rebellen. Dat er geen sancties voor? Ja. Maar nou, dat stond erin. En toen was er meteen de Tweede Kamerleden waren allemaal in paniek. Dat dan de daders van de MH17-ramp ook niet veroordeeld konden worden. Dat heb ik ergens gelezen, hè. Ja. Ja, een steken in de rug, voor de steken in de rug. Ja, dat zit hier ook in deze clip, een stukje van. De akkoord is een mes in de rug. Ja, oeh. Dat zei het internet, hè. Dat is ook social media. Of die oude slachtoffers. Maar ja, dit is dus het resultaat. Dat was acht minuten lang of zo, maar ik heb er twee minuten of zo van gemaakt. Dat is een hoop bullcrap, eigenlijk is er helemaal niks. En dat is gewoon weer afwachten, Hou dus... hem niet gelijk je clip al. Nee, niet die clip is niks. Uh, de, uh, de grote overeenkomst die oh. ze hebben. Nog 15 uur. Slap eigenlijk nergens op. Clips zijn prachtig. Tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Het is een stuk voor stuk briljant. Ja. Goedenavond. Er ligt een akkoord dat een eind moet maken aan het conflict in Oekraïne. en Ze hadden er een hele nacht onderhandelen voor nodig. Het is een begin, want veel heikele punten moeten nog worden uitgewerkt. Toch is er voorzichtig optimisme. Wat wil hij eigenlijk? Hmm. En wat is voor hem acceptabel? De hele nacht is het zoeken naar een oplossing. Ja, ja, Merkel, het. Hollande, nee. Poetin en Poroshenko zitten uren met elkaar te onderhandelen. Het gaat moeizaam, maar uiteindelijk ligt er dan toch een akkoord. En dat zijn onder meer een wapenstilstand vanaf komende zondag. Beide partijen moeten hun zware wapens en troepen weghalen van de frontlinie. Er moet een dialoog komen tussen Kiev en de separatisten... En alle buitenlandse militairen en wapens moeten Oekraïne verlaten. Dan naar huis. Sommigen zichtbaar opgelucht. Anderen zo op het eerste oog nog niet helemaal overtuigd. 13 uur onderhandelen heeft een akkoord opgeleverd. Maar wel één met veel vraagtekens. Ja, correspondent Jeroen Wallaars in Minsk. Wat zijn de grootste pijnpunten... Nou, er zijn bijvoorbeeld geen toezichthouders aangesteld... die moeten gaan kijken of dat staakt het vuren ook echt wordt nageleefd. En we weten hoe dat vorige keer ging, hè? Hier in Minsk werd in uh, september 2014 ook een akkoord uh, uh, afgesloten. Er werd toen ook afgesproken dat, dat er een zo. staakt het vuren zou komen. Nou, dat werd binnen een paar dagen geschonden. Dus... Hoe ga je daar nu mee om? En ook politiek ligt er nog wel een grote uitdaging. Er is afgesproken dat Poroshenko binnen 30 dagen een wet door het parlement van Oekraïne moet loodsen... die de mensen in Oost-Oekraïne meer rechten, meer autonomie gaan geven. Maar niet iedereen in dat parlement zit daarop te wachten. Er zijn partijen die vinden dat hij te veel uit handen heeft gegeven. Dus wat gebeurt er als dat mislukt? Wat gebeurt er als hij die wet er niet door krijgt? Ja, je zou kunnen zeggen dat het de afgelopen uren ingewikkeld was... om dit akkoord tot stand te brengen... maar dat het ook zeker de komende dagen, weken, maanden ingewikkeld gaat worden... om dit ook allemaal uit te voeren. Ja, wie geeft de garantie dat het uh, nu wel misschien gaat werken? Goeie vraag. Ja, die garantie is er natuurlijk niet. En je hoeft op dit ja. moment maar te kijken naar Oost-Oekraïne. Je ziet de gevechten weer oplaaien, alsof iedereen op het laatste moment er nog van alles uit wil slepen. Ja, dat zet natuurlijk ongelooflijk veel kwaad bloed... Het enige verschil tussen toen en nu is dat je kan zeggen dat die wereldleiders zich er echt voor hebben ingezet. Het ja. was hier de afgelopen ja, uh, nou, zullen we zeggen, 24 uur echt erop of eronder alles of niets. Ik heb iemand vandaag horen zeggen vrede of verder bloed vergieten in de achtertuin van Europa. Ja, En dat ze hun naam er zo onder hebben gezet, dat zou een verschil kunnen maken. Maar de hele wereld kijkt natuurlijk dit weekend ja. met argus ogen naar het oosten van Oekraïne om te zien of het allemaal houdt. Ja, en er was er ook nog ophef over een passage in het akkoord over Oekraïne, waardoor onder andere tweede kamerleden in Nederland hier zich afvroegen of de daders van het neerstorten van de MH17-vlucht vrij uit zouden gaan. Hoe, hoe zit dat? Nou, er waren wat Engelse vertalingen van het akkoord uitgelekt... ...waarin zou staan dat de strijdende partijen niet vervolgd konden worden. Nou, dat zou ook kunnen betekenen dat degene die de raket op MH17 heeft afgeschoten... ...niet vervolgd zou kunnen worden. Premier Rutte heeft daar opheldering over gevraagd aan de Oekraïnse president Porichenko. ...en die heeft hem verzekerd, mondeling, dat oh. die amnestieregeling niet geldt... ...voor de mogelijke daders van de aanslag op MH17. Dat is nog niet op papier vastgelegd, maar in de uitwerking zou die garantie... Die terugkomen. En dat betekent dat die daders toch gewoon vervolgd kunnen worden. Oh, Dankjewel, Arjan Noorlander. Kan Poroshenko toch vervolgen? Ja. En uh, al die anderen. Mooi. <lacht> gelukkig. Dat is toch goed nieuws aan het einde? Ja. Ja. Poontje komt om zijn loontje. Dat is aan het einde. Dus ik hoop dat die nog een keer aan de staak staat. <lacht> je bent er aan toe, hè? Ik denk dat het kan. Ik heb een vertrouwen in. Het is een raadig nieuws. Ik heb, ik heb weinig signaal gezien, maar toch, ik kan. Is die heel lastig. De vorige keer, twee weken terug, had jij raad het nieuws geraden? Ja. Met Michiel de uit de film. Hey. En ik denk dat deze ook wel te doen is. Al is die. Ja. Kan lastig zijn ook. Kan ook lastig zijn. Maar als jij echt gewoon daadwerkelijk je werk hebt gedaan en een beetje het nieuws bijgehouden hebt. En daar lijkt het dan. Dat, dat, dat nou, dan, dan raad je mee. Nou, maar... nou, mensen, zitten jullie er klaar voor? Raad. Pak je schrijfblok erbij. Komt ie. Wat brutaal of niet? Eerst platbombarderen en dan komen kijken hoe je het kan opbouwen. Ja, verschrikkelijk brutaal. Moet ik het nog een keer uh, raad? of niet? Ja. Eerst moet plat bombarderen? platbombarderen? Dat is de verkeerde knippen. Maar hij zegt in het begin: dat is wel brutaal of niet. Wat brutaal, of niet? Eerst plat bombarderen en dan komen kijken hoe je weer kan opbouwen. Ja, verschrikkelijk brutaal. Jezus Christus. Nee, die was het nee? niet. Nee. Wat kan het zijn waar aan bombarderen? Ja. Het was deze week in het nieuws, hè? Moet Schakel. ik erbij zeggen. Irak of Syrië. En nationaal. Schijnbaar zijn er dus mensen... na een bombardement... A, a, a, wat zegt hij nou? Wat brutaal of niet? Eerst plat bombarderen en dan komen we kijken hoe je het weer kan opbouwen. Ja, verschrikkelijk brutaal. Die dus bombarderen eerst een stad plat en dan komen we daarna kijken. Om het weer op te kunnen bouwen. Dat is Amerika. Dat zou je zeggen, ja. ja. Maar ik moet je niet, niet te veel richting op. Je mag een gok doen. Ik gooi het Amerikaans bombarderen in. Uh, Syrië. Eh! Dit ging het over het volgende nieuws. Er zijn foto's, video's opgedoken. In Duitsland. Ja. Van filmmakers uit de Tweede Wereldoorlog. Die hebben een film hebben ze gevonden van beelden van Duitsers, door Duitsers gefilmd. Vlak na de bombardementen op Rob, Rotterdam en Middelburg. Ja. En in die film zie je 75% van, van de film is gefilmd in de, in de straten van Rotterdam. Helemaal platte gebombardeerd. En hoe ze dat een beetje alweer aan het heropbouwen zijn. Ja. En een stukje uh, Middelburg. En die Duitsers, daar ging het dus over. Die flikkers hadden hier de boel kapot gebombardeerd. En die waren daarna meteen gekomen kijken. Met, er waren architecten, Duitse architecten... die hadden dit, die film gemaakt. Ja. En die waren benieuwd hoe dat allemaal ging... die heropbouwen en zo allemaal. Kijk, ja, er is niks anders dan... er is niks veranderd dan. Nee, dat is Amerikaanse. Dat doen ze nog steeds. Nee, dan doet het er tegenwoordig aan mee. verdienen die Duitsers verdienen misschien nog niet eens geld dan. Nee. Dat doen ze tegenwoordig wel. Die hebben ze uiteindelijk geen slaatje uit kunnen slaan. Nee. Als ze, als ze de oorlog gewonnen hadden wel. Amerika gaat niet echt opbouwen. En nu eh, heeft de Amerika een slaatje uitgeslagen. Waarschijnlijk. Of, of Groot-Brittannië zo. Wie heeft hier de boel opgebouwd? De Amerikaan met marge planten. Ja, weet ik veel. Ja, precies. Dat is een gemiste kans. Nou, ja, dat was ra raadsnieuws. nieuws. Zo. Dat is een goede... Hm? Wat? Goeie raadig Voor Goed niet? Ja. Ja. Je hebt niet geraden. Balen. Wil je het zeggen zonder die nou grijns van je bakkers? Ja, je, mag wel, je, mag wel, je mag het volgende onderwerp gaan het het kiezen. volgende onderwerp. Als, als, als uh, troost. Ja, ik, ik blijf één clip. Ik vind, het klinkt fantastisch tiel. Het gaat om klappen, maar wel op een lekkere manier. <laughs> ja, maar goed dat we vandaag niet live zijn. Want? Hoe moet ik het vertellen? Ja, het is echt een bizar iets. Ik kreeg het op zowel RTL als NOS mee. Echt, dat gaat echt mijn wereld echt totaal voorbij. Maar je hebt die boeken. Uh, 50 tinten Grijs. Ja? Yeah. Fifty Shades of Grey. over vrouwen. Ja, die. Die SM erin. Ja. Een man die uh, die vrouwen SM't. Ja, dat zijn van die vrouwenboeken. En die hebben die film, daar hebben ze een film van gemaakt, schijnbaar. Fifty Shades of Grey. Ja. En dit nieuws is van gisteren. Dat was de première van Fifty Shades of Grey. 2000, ja, dat zijn wijven. Die daar zat te soppen in de bioscoop, ergens in Amsterdam of zo. Ik heb dat clipje gezien. En vandaag gaat hij in première in alle bioscopen. Ja. Dus er zijn echt duizenden vrouwen. Ik heb, ik heb het vandaag op de radio gehoord. Ik heb ook uh, die DJ zeggen. Ik heb echt tientallen vrouwen gehoord van in mijn omgeving. Die allemaal vanavond ga, gaan lopen soppen. Ja, dat staat er niet bij. Ja. Bij, bij, bij die film. Dat is echt het nieuwe grote vrouwending. Zoals wij live waren gegaan, wij waren natuurlijk alleen maar vrouwen die naar ons luisteren. Ja, uh, die zit er al, nee, die is, die zitten niet... Zou die, die daar zitten? Misschien zitten ze wel in de clip. Hoe heb ik hem genoemd? Uh, deze toch? Ja. ja. Dit heb ik niet zo trouwens genoemd. Hè? Dit is de titel van RTL. Gaat om... Het gaat om klappen. Dat is ik een lekker manier. Ja, daar gaat het over. Lekkere klappen. RTL. Het boek was een enorm succes. 50 tinten grijs. Net als in de rest van de wereld vloog ook in Nederland de erotische roman de afgelopen jaren de winkel uit. En zojuist is in Amsterdam de lang verwachte film in première gegaan. En daar is ook Sander Pouders. Sander. 50 tinten grijs. Het verhaal werd 2 miljoen keer verkocht. Alleen al in Nederland. En vanavond zijn er 2000 vrouwen komen opdagen voor de speciale Ladies Night voor Fifty Shades of Grey, de film. Is dat gek? Nou nee. Een aanzienlijke groep Nederlandse vrouwen zegt namelijk Dit boek, dit, deze trilogie Heeft mijn leven aardig op zijn kop gezet Wisten, in de slaapkamer Wat a pleasant surprise, Miss Steel. Fifty Shades of Grey is het verhaal van de passionele liefde Tussen een jonge knappe miljardair en een studente. Het boek was een enorm succes onder vrouwen Die nu staan te trappelen om de film te zien De trailers waren goed Mr. Grey zag er bijzonder goed uit maar verwachtingen zijn sky high Oh Oh, yeah. oh, yeah. uh, Ik heb geen sleepje yeah. aan. Miljardair Christian Grey blijkt die passionele liefde te vermengen... met ruige seks, met zwepen en handboeien. Volgens oh. deze seksuoloog een belangrijke reden voor het succes. Ik denk dat het in de film gaat om een combinatie van zowel beminnen... dus het liefdevolle, het zachte, het warme... als het begeren. En het begeren is touw, vuur, passie... maar ook heeft dat te maken met afstand en jal jaloezie en gevaar. En die combinatie is denk ik een hele mooie cocktail voor vrouwen... waar ze opgewonden van kunnen raken. Wie? Hier heb je toch wat aan, aan dit nieuws. Zo. So. Ik zie jou echt een beetje ongemakkelijk erbij zitten. Bij je niet echt een kan verplaatsen of zo. Of juist wel, jij zit nou kansen. Jij dacht altijd, ik heb een rare gewoontes. Ik kan het niet verplaatsen in mensen die... Die dus laten hem vastboeien ja, en vast laten hem zwepen boeien En laat laten hem laten En dan ik geld van worden en gaan zitten soppen. Ik vind het prima dat ik het doe, weet je Dat allebei leuk vindt, doe het vooral. Maar het is niet op mijn bier. Heeft u die cijfers al gezegd? Van dat onderzoek dat Dan zal ik hem daarna stil. Dat is een bizarre conclusie die ik eruit trok namelijk. Uit dat onderzoek. Er zijn dus al 2 miljoen vrouwen. Dan ga ik vanuit dat vrouwen zijn. Ik zou het als mannen het lezen. Want dat kan natuurlijk. Dat kan me niet voorstellen. Misschien dat er een paar van die freaks zijn. Ja, maar dat kan. Gewoon een rare mens. Maar 2 miljoen vrouwen hebben dat al gelezen hè? Nee, willen dat altijd een Nee, natuurlijk niet. Behalve rustische homers. Dat zijn mietjes. Ja, je hebt 8 miljoen Nederlandse vrouwen. Als je het goed bekijkt. 16 miljoen inwoners. Ja, ja. 17 miljoen inwoners. Dat is 8, 8 miljoen vrouwen. Waarvan er zo'n kwart van die boeken allemaal heeft verstonden. Ja. En dat is stiekem het verleden. Ja, en daar hebben ze een onderzoek over gedaan. Een enquête onder de lezeressen van het boek. 30% fantaseert oh, nee. meer over seks na het lezen van het boek. 12% zegt dat hun seksleven echt is veranderd na Fifty Shades of Grey. En dat is dan niet één keer uithalen met een zweep, want twee derde van die laatste groep zegt dat het effect van het boek blijvend is. Dus de spanning tussen de Hollandse lakens viert hoogtijdagen. Zo. Dus dat is 10% van de lezers, dus 200.000 vrouwen, hebben na het lezen van die boeken zijn ze, hebben ze een SM-kelder begonnen. Ja, is mijn conclusie. Of hebben zweep op de muur getekend? Ja, gooi je de man er tegenaan? Stel maar, gooi je billetjes samen. Ja, dat is een rare gewaarwording. Dat niet he? een rare gewaarwording is. Dat in je vriendenkring, De er ook vrouwen zijn. Die heeft gelezen, Die inmiddels hebben inmiddels laten. laten, laten, laten. door heeft die boeken gelezen. Nou, ik heb hier geen SM hoor. <laughs> nee, daar moet ik niet aan denken. Nee, ik hou het niet van. Nou nee, je Ik ben niet helemaal geslagen. Ik wil ook, ook geen vrouw slaan. Ja, maar ook zo onder, die onderdanigheidsdingen, weet je wel. Ja, ja, daar hou ik niet gaat het boek over. Nee, je wil ook geen vrouwen slaan. Daar gaat het boek over. Zij mag niet hem slaan. Dat gaat erover dat hij haar alles aandoet. Slaat en, en vastbindt. Ik vind het ziek. Weet ik het man. En daar ga je dus ook niet... Ja, ik zou het me voorstellen als je gewoon je man ook een keer mag slaan. <laughs> ja. Ja, dat is gewoon ruzie. Ja, maar dan gewoon met, met, met rare speeltjes en met, uh, met, met, met uh, Lindsay Riaan. En, en dan elkaar voor de bakkers. Echt reden. reden. Ik heb er ook gelegen. Geen tape, hoor. Ja, ja. Uh, uh, Nou, Je hebt uh, de boeken oh. niet gelezen, dus je kan het oordelen. Ik ook niet. Dus wie, wie weet wat ze allemaal voor rare dingen doen. Ja, ik ga het ik... ook niet kijken, die film als onderzoekers. Dus ik nee. ben niet... Uh... Yes, ja, dus het is nog wat... Uh... Nee, ja, niemand gaat door. jij hebt die boeken niet gelezen. Maar wat dan? Gaat er nou een lezer, ga, uh, luisteraar bellen en dan zeggen van... Hé, hey, Joost. Nee, het is heel teler. Dus ja. Maar ja, ja, Misschien zijn van. er wel voor, hebben wij luisteraars. We hebben een hoop psychos. Misschien wel ook gewoon mensen die ervan houden om met een zweep, om ja, een tuigje rond te lopen in de Dat zou ik wel een noemen. Natuurlijk. Dat nou, is Ja, maar als ze dat nou in zo'n tuigje rondlopen en tegelijkertijd net niet live luisteren, dan zijn het wel weer. Nee, dat maken ze maar niet beter. Nee? Nee, dan hopen we dat ze de radio uitzenden. We hebben weer vijf luisteraars kwijt. Ja, dat komen we even. Het ja, gaat lekker zo. Lekker. Ik wel dat ze live mee, dan, dan pakken we het publiek, jongen. En ja, die stumpers die nou luisteren, is niet meer nodig, of wel? Ja, dat is waar. Okay. Ik heb nog een stukje van deze clip, gelukkig. Het gaat over klappen! Maar wel hey. op een lekkere manier, toch? Aha. Ja. Ja, ik ben er wel een beetje ja, voor in geworden, zeg maar. Nou, dat... Door, die, door dat boek, door die film, door dat verhaal. Ja. In Fifty Shades gaat het er aardig ruig aan toe. Maar het is heus niet vreemd als u nou niet meteen uw partner in de touwen hangt. Er zijn wel sterke, expliciete seksuele prikkels die voor de meeste vrouwen nieuw zijn. En wat je fantaseert, dat hoef je natuurlijk niet per se in de praktijk te brengen. Het kan al heel leuk zijn om het bij fantasieën te houden. Sterker nog, van fantasieën wordt wel gezegd dat ze de vibrator zijn van de mind. En dat je er enorm opgewonden van kan raken en enorm veel plezier aan kan beleven. Hey, ja. Dat is een rare wereld, hè, vrouwen? Dat vind je niet? Ja, we kunnen het nou rustig zeggen. De vrouwen zijn allemaal afgehaakt. Er zitten alleen nog mannen te luisteren. Ja, die, die hebben dan al massalig 50 aan Ja, maar die zitten toch nog niet te luisteren. Ja, is die hebben gehoord. Is hij last? Wa? 50 shit was grey. B. Uh, die is het grootste online, is. Hebben B. Helemaal volledig? Helemaal ja, nou, ja, hij is in ieder geval weer online. Oude adres. Tip van net, net niet live. Maar die zijn nu allemaal aan het downloaden. Of ze gaan nu downloaden en dan is, Oh, paar het ja. weer. Hoppa. Ja, dat had je niet moeten zeggen ook misschien. Weer vijf kwijt. Ja, oh, dat gaat. Wat een vijf vrouwelijke luisteraars. Nee, voor mij ben je niet goed wijze van jezelf. Maar doe het vooral als je het gaat ook. Natuurlijk. Ja. Wat je heet dat. Dat het namelijk ook, wel Tegenwoordig. Ik vind dat, dat ook, mensen, ik vind, iedereen alles moet doen wat hij wel. Gember je aansje. Alleen, alleen, er is ook een groep mensen die, die zegt, ja, nee, Joost, dat is niet genoeg. Ik vind, iedereen mag doen wat hij wil. Je moet het ook tof vinden wat ze het doen. En daar trek ik de bloody grens. Ja. Niemand bepaalt wat ik leuk vind. En ik mag wel zeggen dat met de het met een niet leuk is. dat <laughs> Bombshell, heb ik ook nog datingtips. Datingtips? Speciaal voor de net niet live luisteraars. Wat is het verschil tussen datingtip voor net niet live luisteraars en datingtips voor gewone... De meeste net niet live luisteraars. maar nou, mannelijke, ja ook oh, vrouwelijke trouwens. dat nee, maakt niet uit, gewoon luisteraars. Die zitten toch? Je kan ook niet anders, nou ja, je kan natuurlijk via een MP3 naar ons luisteren, lopend. Maar de meeste zitten toch een beetje aan een, aan een, aan een smartphone of laptop of computer vast. liggen lekker een bad. En net die live is dan een goede reden. Hè? Een bad met net live met de stroom. hebben uh, we hebben toch even die douchradio. Ah ja. Ik vind het een geile gedachte om te weten dat er in ieder geval één knappe luisteraar die we niet kennen, ergens misschien wel in badden. Dat is toch leuk om te denken? Misschien is het wel die zomer. Stuur foto's. Ja, ja, dat gaat. Ja. Als je een knappe vrouw bent en je ligt in badden en je ligt in het ja, foto's. Dan, stuur dan, stuur dan, ons maak foto's. eens een selfie. Ja, hou je niet in. Stuur ons foto's. En stuur ze naar www.info.netnieluister.nl. Uh, uh, ja, nee. Vooral doen. Nee, ik heb het echt over datingtips. Ik maak een beetje een grapje. Maar we leven een beetje in de samenleving waar een beetje de tag overheerst. We zitten constant op onze smartphones, op onze computers. We leven de, we leven de hele dag online. Ja. Als het ware. Behalve s'nachts. De rest van de dag zijn we online. De meeste. Ja. De meeste mensen die hebben dus geen, helemaal geen feeling meer hoe ze met een, met een vrouw in contact moeten komen. Hoe ze überhaupt een relatie met een vrouw. Ze dus, dus hebben we nooit een vrouw gezien eigenlijk. Ze zitten alleen thuis. Ze zien alleen porno en ze zien virtuele shit. En toch... Lopen ze in hetzelfde Matrixprogramma als, als hun ouders. Die wel verwachten van ja, huisje, boompje, beestje. En, en collega's op het werk ook. Je kan moeilijk op je werk zeggen natuurlijk van, uh, mijn hm, vraag ik zelfs het hele erg mijn afdruk op uh, porno <laughs> op het internet. Daar heb ik genoeg aan. Da omhoog. ik hem ook. Ik kan wel beter doen. Toch? Ja, uh -oh. Dat moet je niet hebben, nee. Dat is daar even lul. Want moeten ze van je denken? Je bent al, je bent over de 30. Je moet, je moet een relatie hebben. En je moet serieus is een werken. Maken. Ja, serieus werken aan de toekomst en wat van je verwacht. Die mensen zijn er ook. Die willen voldoen aan die verwachtingen. Maar ah, ja, wat ik net zei, die zitten deden op internet. Wat ze ook deden, of ze deden wel op die smartphone en zo doen. Maar daar hebben ze iets nuttigs voor. Je had al Tinder en zo. Ja. Ja, dat schiet niet op. Dat is dat je shit op. Ja, geloof het wel. Maar ja, dat, dat is, dat kom, je kan niet meer aankomen. Dat je, dat je moet je welke... Nou, laten we het ophouden. <laughs> zijn we iets nieuws? Ja, ik hoorde het op Russia Today. Moet um, ik hem ook kunnen vinden, hier. En het nieuwe is een soort van... Zal ik Russië je today het nieuws laten doen. Ja. Virtueel iets. De oplossing is voor alle problemen die ik net hier beschreven heb. Klinkt interessant. Ja, is het zeker. For some people, virtual reality is becoming more important than real life itself. Uh, one trend that is taking hold at the moment is virtual relationships with digital boyfriends or girlfriends just to tap away on your smartphone. Really important, explains why some people are opting for a digital partner. There's never been a time in history when human beings have been more connected. But finding that perfect relationship takes time. So why not just create one? Meet your invisible boyfriend. A new online service that allows you to literally design your significant other. Ja. Ik weet dan niet wat ik denk dat het is. Een digitale vriend of vriendin. Nee. Kan je zelf helemaal... Er zit geen mens achter. echt, Je maakt een computerprogramma. Een maar dan die. Nee. <laughs> er zit wel een mens achter. Nee, je maakt zelf een ideale vriend of vriendin. Je hebt je naam. Een kleine achtergrond. En diegene gaat dan die rol spelen. En nou, dat vertellen ze zo. Oh, dat is ziek. En dan krijg je inderdaad ja, sms'jes of appjes. Oh, dat zie ik. Dat is mensen. Nou, dat, dat gaan ze nou vertellen. Pick a photo, decide on a name, age and personality traits, script the story of how you met, pay 25 bucks and the relationship of your dreams Opa. comes to life. Well, sort of. The service right now gives you text messages which have a real person at the other end, voicemails and a handwritten note. Uh, we'll ultimately add gifts to gifts at work, some of those sorts of things, you know, flowers on Valentine's Day. Matthew Homan launched Invisible Boyfriend and Invisible Girlfriend less than three weeks ago. He says nearly 50,000 imaginary relationships have already been created. Oh, There's a huge amount of relationship pressure out there. Uh, people getting tired of. Uh, being asked about their relationship status when they might just want to focus on their work. We're trying to solve a need, giving you a way to tell the story about a relationship you're not in uh, to help address some of the societal pressure to be in one, which I, we think is unfortunate and unfair. Can this interactive ego booster backfire? Multiple studies find that excessive use of social networks like Facebook can lead to increased feelings of depression, jealousy, and isolation. Some that. experts say subscribing to a fake virtual relationship can serve to further erode real human interaction. And there are so <laughs> many people that are alone, that are lonely and disconnected who will be vulnerable to a, a, an app like this and they will find and uh, they will fantasize they will project onto this app what they really need. That they can't really accept in themselves. They're, they're, they're quite capable of falling in love with this invisible boyfriend or girlfriend because of how disconnected and alone they are. This may sound familiar if you've seen the movie Her. Welcome to the world's first artificially intelligent operating system. A single man falls in love with his artificially intelligent computer system. Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. Day after day, they communicate. In his mind, she's perfect. In reality, they never meet. Wish I could touch you. As life continues imitating art, subscribing to an invisible relationship will likely extend the amount of time people spend staring at their phones and computer screens. Plugged into a phenomenal global connection, which ironically lacks the human interaction that so many appear to be longing for. Marina Portnaya, RT, New York. Hey, net niet live dating tips. Oh, geloof. Nee, een fit tweede vriendin. Dit, dit is... Wil jij dat niet? Ben je dan thuis zit bij je vader op de bank en dan <laughs> een keer gekekenis <laughs> was je... Smasje, dan zegt hij, wie is dat, Joost? Ja, dat is uh, Angelique. Zie Ja, die stuurde me voor ook bloemen. Ik weet nog, van die bloemen, valentijnsdag. Oh, wat, eh. En die had laatst die voicemail achtergelaten voor me. Ah. Ja, maar wat hij zei, als dat waar is, binnen drie weken, 25.000 mensen die dat gewoon aangemaakt hebben. Dat is een gouden business voor die lui, hè? gouden business. Je maakt een softwareprogrammaatje, het is een jatje van een ander programma, waar je een virtueel karakter kan aanmaken. Met een naampje en hoef je niks aan te doen, het systeem staat. En vervolgens huur je een paar vrouwen in, die af en toe een voicemail van iemand vol lullen. Of een uh, geautomatiseerd berichtje sturen. En geef mensen geld aan uit heel 25 dollar. <laughs> Ongelooflijk. Oh, en dan kan je natuurlijk nog, heb je nog niet de premium te pakken. Dan komen ze dan straks met de premium. Ze nou, je op je werk en ta oh, een lekker appeltaartje, te, uh, oh, kijk, mijn vrouw nou lief zijn. Oh, wat ziek. Het is de wereld. Dit is de wereld, bitches. Dit is de wereld. Helaas. Gelukkig heb ik nog wel goed nieuws. En niet voor die muizen. Niet voor de muizen, maar wel voor Friesland en Drenthe. Ja, en voor ons, hè? voor de show. Voor ons? ze nou, dus hebben we ons idee gepikt, dan. Ja, oh ja, nou, dat ga ik wel even zeggen. Het was een paar weken geleden over Friesland, wat nieuws. Ja, dat... die muizen daar, enorm. Ja. Je zelfs vanaf de internationale Space Station keek op Nederland, zag je Van gewoon en enorme kriwden. toendras in, boven, in Friesland. Ja. En Miljoenen muizen. Je zag ze kriwoelen, helemaal. Ja. Dat is normaal. ja. Nou ja, en die boertjes, die gingen helemaal naar de kloten. Die, die koeien moesten binnen blijven staan. Die konden geen genie geen, geen, meer gras eten. En zelfs de koeien weer opgevreden worden. En er was maar geen oplossing voor. En ze wisten maar niks. Maar? Er is nu één boer die heeft een oplossing. En nou, dat is een net niet live luisteren. Wij hebben het denk ik 40 shows geleden. Misschien wel 50 shows geleden. Hoeveel is het? 85. Waarschijnlijk 81 shows geleden voor het eerst geopperd. Trouwens. Jij. Dit is een oplossing die jij ooit geopend hebt voor een ander probleem. Wat inmiddels niet meer jouw probleem is. Maar jij dat had het ooit huh? het Vlaamse probleem. Het Vlaamse probleem. Nee, het Limburgse probleem. Ja. Want jij had ooit het idee om Limburg, daar moesten we op een of andere manier voor jou van af. Ik zou dat nooit aan meedoen aan zoiets. Maar dat, dat is radicaliseren. Hè? Maar dat moesten we van af, zei jij. En dan kunnen we heel goed die rivieren. Nou, konden we er iets <laughs> mee doen. Maar... Inderdaad, Zo... laat me dit hypothetisch stellen. Alles wat ik nu is vervolgen. Kijk, Limburg is een prachtige provincie. En nou, alles wat ik in de komende paar minuten ga zeggen, is fictief. <laughs> en is enkel tegen vermaak van dit programma. Ik kan het nog wel eens krop zoeken, want je hebt het echt vaak gezegd. Ah, ja, wat. Dus wat mensen zei, zijn hier Ik zei wel, vanaf Zeeland, dan, we moeten een kanaal graven. Dat ja. kanaal moet iets aflopen dat er stroming in het water komt. He? Dat die bij de goermond dat die erin stroomt. Ja, dat de deeltjes versnellen, uit erin niet dat die nog Ik ben er nog een hele kellafvoer. knal. koelveld. Hoppakee. Hoppakee weg. Je wou, jij wou met andere woorden, Limburg, dat onderlopen met water en dan wouden we een keer van het probleem af. Alles weg. En wat dacht een Friese boer? Water. Hé, hey, Jooske zegt dat. Wat <laughs> moet je die met water. Moet iemand de muizen ook werken? Water. Zo praat dus ik niet. Ja, dat moet weer. iemand de muizen ook werken, hè? Ja, zo praat hij wel, ja. Hij zit er in het boertje. Maar dat is hem oplossing. Ja. Water, houden. In die ola. Dankzij jou zijn er nog wel echt miljoenen muizen nu. Marianne Thieme, ja, die is echt getraumatiseerd. Ja, die zijn niet blij met mij, die is getraumatiseerd naar het kijken van uh, RTL Nieuws. Ja, dat is jammer. Er is een oplossing gevonden voor de muizenplaag in Friesland. Niet diervriendelijk, wel effectief. De muizen hebben voor miljoenen euro's aan schade aangericht... door hectares grasland kaal te vreten. En de boeren zijn het zat. Een boer heeft nu een manier bedacht om van de muizen af te komen. Met duizenden liters water worden de muizen verdronken. De dierenbescherming is niet blij. Waarom niet? Gif mag niet meer. En alle asielen van Friesland hebben niet genoeg katten om deze mega maandtijd naar binnen te werken. En dus zit er maar één levend. ding op. Water. Heel veel water. We spuiten een bui van 40 mm. binnen 10 minuten illegaal over het land. Er gewoon 4 centimeter water op het land. Dan loopt het water in de muizenhalletjes. Die muis die komt naar boven en die wordt gelijk in één keer opgevreten door de, door de meeuwen. Als er geen meeuwen waren, zou het dan werken. Ja, dan uh, werkt het ook. Alleen duurt het iets langer. Want die muis heeft een uh, haarslag van 200 slagen per minuut. Die moet in een warm halletje. Het warme halletje is weg. Dus uh, hij verkleumt en hij is, hij, is, hij is dood. Het is echt <lacht> geen fijn gezicht. Tientallen, oh. honderden, duizenden muizen die op deze manier aan hun einde komen. Maar ah. volgens LTO ah. Nederland is het wel heel hard nodig. Want de muizenplaag, veel plaatsen in Nederland, heeft de boeren inmiddels al voor 90 miljoen euro aan schade gekost. Ja, en de muizenplagen duiken ook buiten de provincie Friesland op. Hier zie je de schade rechts een groen weiland zoals het hoort. Links hebben de muizen toegeslagen. Ja, de dit is klinkt. dan echt zo'n nest. Ja, dan, je zakt gewoon weg. Het is allemaal haaltjes. Hier, nou, het. Je kunt ook kijk, het is allemaal gaar. Ga Alleen maar, dit is, hier is totaal niks meer van over. Het is ook helemaal geel. Hoe het kan is dat helemaal dat geel. Dan? Ja, de uh, wortels zijn aangevreten. Het, uh, het gras is dood. Hè. De wortels zijn ook dood. Dus ja, dan gaat het gras dood. Geschatte schade, een ton voor alleen al deze boer. En toch is dit niet de manier, vindt de dierenbescherming. Wij vinden dit een, een hele verkeerde methode. We vinden het een inhumane methode, omdat de muizen eigenlijk op een hele verschrikkelijke manier inhumane, aan ja. eind komen. Ja. Wij zien eigenlijk ook geen andere mogelijkheden ja. dan in dit geval de pijn te leiden... en gewoon de natuurlijke processen gang te laten gaan totdat de muizen, muizen uh, plaag... Piek vanzelf weer terug. Wachten tot er ziektes uitbreken en de boeren compenseren. Maar de boer mm. vertrouwt niet dat dat geld er komt. En ondertussen kan een ander dier ook slachtoffer worden. Als we de muizen niet aanpakken. dan zullen de koeien dit jaar het hele jaar binnen moeten blijven staan. En uh, dus ja, de, dan worden die in principe ook de dupe. Kortom, de enigen die hebben. echt helemaal blij zijn. met deze oplossing, die hangen in de lucht. Ja, meeuwen. Ja, die man. massacre. Ja. Dat is een messeker. 100.000... Ah, op... oh, moet je al die muisjes binnenkomen? Ja. Die komen allemaal omhoog gesparkelen door het water hè? Ik ben in, merk ik. Ik heb een studiokat hier. Die heeft al, uh... ja, ik moet wel zeggen, inmiddels al tientallen muizen zijn hier de, de... gepasseerd. En dat is van de natuur. Muizen horen er niet te verdrinken. Nee. Nee, ik vind het ook niet. Maar ja. Aan de andere kant, als ze op mijn herf zaten, dan... Ik deed gewoon, DRT? Nee, THP, weet je Gif. Maar nee. Ik, nee, ik zou dan. Monsanto de grond. Als katten niet zou lukken. Ja. Muizenballetjes. Oldschool. Monsanto. Ja. ja. Dat ben jij dan, hè Joost? Dat ben jij. Dat was meer een geradicaliseerd idee. Ik ben een man van het gif. Zo waar zou ik niet zijn. Man van het gif. Dat is een mooie brug. je nog iets zeggen. Ja. ja wat ben je, zeg? Nee, ik wil je gewoon zeggen. Ja, ik, was, ik ben een man van het gif. Ieder probleem kan opgelost worden met de juiste hoeveelheid gif. En iemand die ons dat gif kan leveren, dat nee. is App Oosthuis. No, zeker. <laughs> hey. Hey, zeker. Dat is de beste brug de tijden. Zo. Ab Oosthuis is een uh, goede kandidaat, heb ik het genoemd. Een hele goede kandidaat. waarin een... Om van het eiland als, als eerste van het eiland afgestemd te worden. Als we eindelijk uh, alle expeditie Robinson... ...de wereld gaan beschouwen of Nederland gaan beschouwen als een groot eiland. En maar één keer in de week mag je een paar mensen gewoon wegstemmen. Dan zouden we echt de eerste keer... zou ieder, we toch met z'n alle Apo-oosthouders weg moeten stemmen. opstelten en zo. Maar gewoon weg, weggestemd. Je had vroeger zo'n zo quiz met, uh, met die botjes. Ja, of zoals Theo Maas al gezegd. Jij doet niet meer mee. Ja, gewoon niet meer mee. Nee, niet, meer mee. niet meer mee, dat vind ik ook. Als ze terug omlopen. Je... Nee, nee, nee, nee. Oh, jij doet niet mee. Ja, en ik heb een reden daarvoor om dat te zeggen. Dit gaat over de Griepprik van dit jaar. Ja. En die werkt niet. We ja. hadden al die geruchten in de show. Er waren al geruchten. Overal in het buitenland hadden ze het al. meer of meer, meer, of meer bevestigd. Zoals in Italië en ja. zo. Maar in Nederland hadden we niks gehoord nog. Deze week komen er verandering in. Ja, en dan. wie kan dat beter vertellen dan Ab? Uh, de man die de verstand heeft. Ja. Je zou eigenlijk denken: van, ik, ga, ik ga je schamen ergens in een hoekje. De man die zelf of... een lepelende gif en Maar, maar deze man. is een levende Groenum. Huh? Levende gif. Uh... Gifmerger. De die, die, die slang die, die, die, ja, die, die voert zich helemaal in allerlei bochten. En die komt er altijd weer uit met tips Allemaal in zijn eigen staat of ja. ja, die kent geen schaamte. Die kent, uh, kent het niet. Nee. dat niet. Griep dat griepheerst Veel mensen zijn Ach. ziek. En misschien zijn het nog wel meer dan anders... omdat de griepprik dit jaar niet goed werkt. Honderdduizenden mensen, ouderen voorop... lopen daardoor extra risico. Het griepseizoen in ons land bereikt bijna zijn hoogtepunt. Het aantal mensen met griep ligt dit jaar met 1,1 miljoen zieken hoger dan vorig jaar. En daar is een reden voor. Dit jaar is heel onfortuinlijk De stam die rondgaat is net een beetje veranderd ten opzichte van de stam die in het vaccin vertegenwoordigd is. En dat betekent dus dat ondanks dat je gevaccineerd bent, heb je toch nog een behoorlijke kans om griep te krijgen. Elk jaar krijgen er in ons land 3 miljoen mensen een griepspuit. Ja. En normaal gesproken is 80% van deze mensen dan beschermd. Maar dit jaar met die nieuwe griepvorm is dat slechts 20 Met name kwetsbare groepen, zoals ouderen, lopen extra risico als ze griep krijgen. Oh. Ze zijn zwakker en kunnen daarom met griep complicaties krijgen. Maar dat is te voorkomen. Dan is het heel nuttig om toch even de huisarts, contact met de huisarts op te nemen. En die kan dan eventueel een antiviraal middel voorschrijven. Als je dat binnen de eerste 24, 48 uur na de eerste verschijnselen doet, dan werkt dat heel goed. Ja, we dan griep. heb je veel minder kans om, om toch ernstig ziek te worden. Naar verwachting is de griepgolf over een paar weken voorbij. Sure. Daar wachten de virologen niet op, want ze gaan op zoek naar een verbeterd griepvaccin voor volgend jaar. Ja, dan zet ik maar even pauze. Oké, okay, we zijn er weer. We worden even gestoord, hè, in onze uitzending. Soms... We're back. We're back. Ik wil iets opmerking over, over wat hier Abel, uh, zegt. Hij zegt ouderen, die toch er, ziek, ernstig, uh, ernstig ziek kunnen worden van deze. dat is toch de griep krijgen, ondanks dat ze uh, gevaccineerd zijn. Ja? Yeah. Die kunnen altijd bij de huisarts aankloppen dan, en kunnen ze een antiviraal middel nemen, en dan zijn ze toch beschermd. En dan denk ik bij mij, eigen, waarom moeten die, die arme bejaarders dan elk jaar mouw opstropen, gif spuiten erin, waardoor je immuunsysteem niks meer aan kan? Ja. Terwijl ze ook gewoon kunnen afwachten of ze nou wel of niet de griep krijgen. En als het dan toch ernstig wordt met complicaties, dan naar de huisarts bellen en krijg je een antiviraal middel. En dan ben je er ook nog. Je moet je niet willen, met je moet gewoon lekker een prekeer worden. Dat denk ik dan als ik dit hoor. Ja. Maar hoeveel mensen zullen dat denken? Weinig. Naar verwachting is de griepgolf over een paar weken voorbij. Daar wachten de virologen niet op, want ze gaan op zoek naar een verbeterd griepvaccin voor volgend jaar. Volgend jaar is die beter, mensen. Wees gerust, wees gerust. Wat ik me afvraag is, ze maken dus ieder jaar maken ze een nieuwe, nieuw vaccin. Waar bepalen ze dan, want ze zeggen ja, de stam is afwijkend, van de stam die in het vaccin zit? Nee. Maar hoe bepalen zij dan welke, welke stam in jouw armjassen? Het is dat gewoon een gok, gewoon... Nee, ze doen... Uh... Op met z'n natte vinger. Nee, ze Niet doen... Echt, uh... ja, hebben ze bij... Dit is van RTL of oh, NOS, één van de twee. Ja. Maar bij de andere zender leggen ze het iets meer uit. Ze pakken... Van de afgelopen jaren pakken ze alle bekende wereldwijde stammen... Ja. Van griep, die de afgelopen jaren zijn geweest. Dus de is de beste selectie. stellen ze samen. Die flikken ze in één vaccin... Samen met die Mercury, met, met, met lood En al die andere middelen waar je langzaam kapot aan gaat... Ja. Aandoeningen krijgen in je hersens. Dat spuiten ze erin. Dat is een, een, een selectie, de best of. De best of. Want de afgelopen jaren ze, verzamelen ze in een lab. Flikken ze en de vaccin. Dan spuiten ze in, in jouw lichaam. Dat is okay, altijd goed en dan nou denk ik is het niet goed is. Zodat je lichaam voor jou antistoffen aanmaakt, zodat jij 80% beschermd bent. Terwijl je ook gewoon een keer goed ziek kan worden, zoals wij gedaan hebben in ons leven. Ja. Je wordt een paar keer goed te griep krijg je in je leven. Dan moet je vanuit gaan. Je gaat er niet dood aan. Je het, Je bent een beetje ziek. En inderdaad, als je heel oud bent, dus, uh, ja, dat is kletter. Ja, maar dan hoe, nog pak je dan. Ga je, als het echt erg, erg wordt, doe je wat op zegt nu? Ja, dan, dat, dan, dit is hoe het is. Wat ja. Ab nou zegt. Ja. Hij nou, moet nou iets zeggen om, om mensen gerust te stellen. Dus dan zegt hij, doe dat. Oh, ja, gewoon een veel aan dat is goed. Laat maar een appel gekloot uit. Als je maar giftig bent, nee. Ja. Virale middelen, dat is ook troep. Dat is allemaal troep. Al die, al die vaccins was erin. Uitzieken is het ene wat echt goed is voor een ziekte. Wat? Uitzieken. Ja. En als je dan doodgaat, ga je dan dood. En Alleen in onze samenleving. En terecht hoor. ik wil ook niet dat de mensen om mij heen doodgaan. Maar in onze samenleving mag je aan één ziekte meer doodgaan. Dat, dat, dat accepteren wij niet meer. Ik ook niet. Jij ja. niet. Mensen die natuurlijk dood Maar Maar sommige dingen, sommige, je lichaam bepaalt zelf wat hij aankan of niet. Ja. En met mensen die, die erin geïnteresseerd zijn. Ik heb van de week een documentaire op Indigo -Revolutie gezet. Silent epidemic. Het gaat over, over het vaccineren. Wat ze tegenwoordig doen is met kinderen... van 0.3 bij een kind... wordt het immuunsysteem opgebouwd. Yeah. Dus dat, dat in, de, in de eerste drie jaar is het enorm belangrijk... dat het systeem zichzelf... om een beetje ziek te worden en dingetjes te doen... de zandbakken een beetje even... om sterk te worden. En wat ze dan tegenwoordig, tegenwoordig helemaal... in onze tijd was het nog beperkt... tegenwoordig helemaal... word je van, van alles ingespoten voor je derde leeftijd al... dat je gewoon helemaal... Onspoord. Ja. Dan denk je waar al die ADHD komt. ADD, weet ik het allemaal. Autisme. Al die shit vandaan komt. Ook van het feit dat de mensen tegenwoordig we allemaal werken. Dus mentaal dat speelt het... Speelt... Ook, ook psychologisch. Het feit dat allebei de ouders werken. Die hebben geen tijd meer voor de kinderen. en De kinderen worden net op druk met de aandacht. Ja. Heb ik ook een klipper. Ja, dat is ook een mooie brug. Goed gedaan. Ja, je bent goed bezig, Joost. Mogen de mensen best weten hier. Ja, dat moet je gewoon niet vaak over zeggen. Ik heb een educatie, educatiehoekje. Over scholen, over onderwijs. Ja. En uh, dat is ook een beetje wat ik over deze clip opmerk, wat jij net zegt. Dus van de ouders vinden het toch wel het best als ze maar. Dat uh, je je de kinderen hebt. Ja, en echt het absurde gebeurt. Uh, nou, het is geen eens absurd, want een, een jaar geleden hoorde ik op No Agenda Show. Hoorde ik dat ze in Amerika of in New York een specifiek van plan waren om peuters. Volgens mij al vanaf twee of drie jaar gewoon. Naar school te pleuren. Ja. Want hoe eerder hoe beter. Geïnterru eerder geïntroductioneerd, Eerder gemindcontrole. control. Netjes zitten allemaal. Luisteren naar die jeugd. He? Hoe eerder je erin gestampt krijgt. Dat je moet luisteren. En moet denken. Wat, wat, wat ze vinden. Wat je hoe moet beter. denken. Hoe beter. Ja. En dat verkopen ze dan onder, andere, onder, andere, onder een andere verhaaltje. Kom je dat je horen? Nee. Dus ik ga het er gewoon ingooien. Ik vind het echt. Echt. Ja, ik vind het ja, misschien moet ik een keer gewoon geen ja, meedoen. We weet nog niet wat het is. Ja. Oh, oh luisteraars weet ik niet wat het is. Met drie jaar al naar school uit de kleuterschool. Ja, er zijn plannen. Om kinderen die nu al met vier jaar naar school moeten. Nou, voor mij is het eigenlijk een trauma geweest. Jankend. Uh, ik had dagenlang zitten het janken dat ik niet naar, school, naar de kleuterschool wilde. Ik heb gewoon één keer gejankt. Twee minuten later was ik weer helemaal rust. Ja, jij was een betere slave. Ik had er echt geen zin in. Nee, ik was echt een driftkicker. Ik dus je ook een leuke dingen met Nee, ik, ik kan me er niet veel van herinneren. Volgens mij is het trauma-based mind-control bij mij geweest, school, Erg. Nee. Heb je vriendjes? Nee, ik hou niet van vriendjes. Vriendjes voor mij ook niet leuk. Nee, dat is wel. Dus uh, dat maakt het wel niet uit. Nee, voor mij was het echt een trauma. Ik, ik, uh, kunt, ik wou er niet heen. Dan moesten ze dus me opkomen halen, onderop. Ja, ik heb ook traumas in je leven gehad als kind, hè. Ja, hallo, hoe wil je anders zo? Sikker was een trauma. School was een <laughs> trauma. Het was niet veel best. Hoe eindig je anders zo? Oh, ja, met ik, een podcastje op. Ik, jouw, ik had wel Fictieve luisteraars, en fictieve zenden. Ik toch ook? En ik had al, al die problemen niet. Ik ben gewoon sterker. Jij hebt ook aardige trauma's. Ah, ja, ik kan me niet zo even reden. Jij was een uh, kindsoldaat. Kindsoldaat ja, het, soldaat in, het, in het leger van, van uh, generaal Peter. Het Leeuws Tram. In de speeltuin. De speeltuin was, was de basis. Is, het en dan leger... was je aan het wachtlopen. Laat me uitleggen Het leger van generaal. Wat is het nou erg? Was tussen 1985 en 1989. Ja. verantwoordelijk voor de verdediging van de de Maar Is er in die tijd een terroristische aanslag gepleegd in de Matenschaande Nee. Omdat wij daar stonden. Als kinderleger In Zo, de zo is het ook wel. Juist, je kan het wel negatief bekijken. Er waren geen punkers die daar de boel overnamen of de nee. jaren tachtig. Nee, ik heb gewoon een volgens gespeeld als kind. zei. Ik had een coole held. Oh, een van die alto's, van die alta's, nee, die niks hardrockers. Niks van die rocke Nee, Ik kwam wel als de berg. Nou, hij wel goed. En nou, wij lachten op de biederslaan, de biederslaan. Jullie waren ook zo'n leger. Biederslaan noemen we de jankertjes. Nee, jullie waren zo'n leger en dan weet je ook dat het een goede leger zijn. Dat zijn die legers. Waar je nooit iets van hoorde, maar nee. achteraf hoorde je van, wauw, die waren goed hè, die hebben terroristische aanslag op de Matestraat voorkomen. Ja, wauw. Wij waren. Terwijl wij stropend, uh, plunderend, rovend, wageningen doorheen gingen met ons leger. Jullie? Wij kenden Poetin al. Jullie helden. Wij hadden. Jullie hadden Sinterklaas. Wij hadden kerstschokels. Jullie helden in je wij hadden ook kerstschokels. Dus nou, jullie hadden ook kerstschokels. Jullie maar. Kerstschokels. Jullie waren bijna was de de kleine beterleiding Jullie kwamen nooit van je basis weg, dus maar goed. We krijgen vooruit vooruitgestelde posten. Die het nieuws binnenbrachten. wachten nou zijn ook overleden toen, hè? Eén of twee. ik ja. hebben we zelf opgehouden. Missing in action. Ja, we hebben we gemeld door jullie. <laughs> Missing in action. Nooit meer eens gehoord. <laughs> Waar ging ik heen? Oh ja. En voor jullie was het misschien wel goed geweest als jullie om drie jaar waren geweest. Gewoon al gedrilld waren in school. Zitten, slaves. Dat is de leren mentaliteit. Ik denk je goed hoor. Nou, wij waar waren mursenhebbers? Mursenhebbers? Je, je lag met snoplappen en lag je aan te janken. Oké, en je weet waar jullie nooit van je plek af. Dus ja, je kan nooit weten waar ja, wij waren. Jij moest in. <laughs> jij moest in augustus naar school voor het eerst. Tegen <laughs> je gejankt. Van november. Ja. En toen kwam Sinterklaas. En uh, toen weer. Toen ging je door. Nou, nee, toen nog niet, want toen geloofde ik niet. En jij, heb, jij ik weet ze, jij hebt ergens 1984 <laughs> 1987. Heb jij drie maanden. De laatste drie maanden heb ik jou weer doorgebracht. Drie maanden lang. Ongeveer. Dat dacht jij. Tijgerend ging ik de wagen. Ja. Oh, de klas ging er ook al. Maar alles is een supersocus, weet je nog? Dat is een shit, man. Als dus dubbele loopt. Ja, lacht er maar om. Lacht er maar om. Oh, een pijstje buiten. Kinderen van tegenwoordig, als ze niet uitkijken, die hebben straks helemaal geen uh, jeugd meer. Want die moeten alleen die nog ma maar op school. Ik word wel je bevallen, maar je moet dus bevallen op school. <laughs> de schoolbank gepleurd. Oh, gelijk. <laughs> Obeis, nou, daar gaat het dus over. Ja. Met drie jaar naar school. En er zitten ook natuurlijk weer wat moedertjes in bij het kinderdagverblijf. Dat wil heel goed zin. Oh, die vindt het prima. Die hebben allemaal een baan zijn erbij. Ja. Die denken op oké, jij de kinderen van die baby erop, inpakken, wegwezen. Kinderen met drie jaar al naar school ouders bij de kinderen opvangen, vinden het wel een goed idee. De motoriek ontwikkelen. Ja. Uh, samen samenspelen. Luisteren. En dat ze ook mee kunnen, vooral als ze broer, broers en zussen hebben, dan zijn ze gewoon op een gegeven moment alleen. En ze zijn, dan Luisteren. zien ze hun broertjes naar school gaan en dat willen hun ook natuurlijk graag. Dat is onzin wat ze zegt. Tweede keer, eerder. Dat is wat zij zegt. Ik niet wat ze zegt. Broertjes en zusjes. Ze vinden het, het, het goed dat kinderen eerder met drie jaar naar school gaan. Want ze hebben dus broertjes en, broers, broers en zusjes die ook al naar school gaan en dat willen hun ook. Ja. Dus dan moeten hun eerder. ja is ze. eenzaam? Nee, maar als je dat doortrekt, dan, dan zou je een gegeven moment dus met je geboorte ja, je zijn, dan moet je gelijk in de school Want dan op. zit hij zit driejarige volgend jaar op school. En dan heb je mensen die dan een drie, vier- en vijfjarige hebben en dan hebben ze een tweejarige thuis. Ja, dan zijn die broertjes dus en zusjes allemaal op school. Voelen ze, ze zich eenzaam. Moet twee tweejarige ook hebben? Voelen ze zich eenzaam. Dat kan je hebben. Wat is, en wat dat is denken? Ja, Dit zijn moeders die worden geïnterviewd voor een peuteropvang. Ja. Dus die hebben peuters, die nu naar de peuteropvang gaan. Mm -hmm. Leren ze daar niet van met andere kinderen? En zijn ze daar niet van huis aan als de broers en zus op school zijn, dat ze niet eenzaam zijn? Dat ze namelijk allerlei andere peuters om ze heen hebben rennen? Ik heb geen idee, dat is gewoon een Wat doel, is het nut van om ze naar school te sturen? Wat is het verschil? Behalve dat ze naar een ander gebouw gaan waar de school geld af gaat verdienen. Die kinderen gaan daar toch ook wel ergens heen? Nou, dat gaan straks mensen vertellen aan jou. Okay. Er zijn experts hierin. Volgens mij de minister. Ik weet niet wie de minister van onderwijs is. Volgens mij zit hij erin. Dat doet er niet toe. Als je de portefeuille verdeeld wordt. De minister van Onderwijs, daar heb ik nog iets over. Wat mag jij doen? Ja, dus in bepaalde kringen zijn het best ja, bepaalde... wel. Ja, je bent wel natuurlijk wel belangrijk voor de opleiding van de slaven. Als ze inderdaad vanaf jonge leeftijd, dat is jouw opdracht, vanaf jonge leeftijd in het gereel gehouden. Ja, het zitten, gaan pootjes ze... opgeven. Ze gaan allemaal naar de school. De boeken nou zijn al geschreven. Ja, maar in, ik zat nog op een school op een gegeven moment, waar je nog een beetje geradicaliseerd werd, weet je wel, om mezelf te na te denken. Weet je, dat komt toen nog. Ja. Het was een eigen inbreng. Je mocht zelf nadenken. Wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan? Weet je? En dan werd dan aan geluisterd. Tegenwoordig. Oplepelen wat gezegd wordt. Doen wat je ze vertellen wat je moet doen. O.B. Er was ook een clip dat roken. En Nou, ja, ook, ook vroeger. Weet je, iedereen rookt als hij puur was. Daar hoorde erbij. bij. Rook een checkie buiten. Mag niet meer. Hè? School, hè? Nee, dat wil ik zeggen. En nou, hadden ze ook van die jochjes aan, aan het woorden. En, uh, ja, ik vond het toch wel vies. En, uh, ik vind het wel beter ook. Ik denk, joh. Ze zijn inderdaad al vanaf elf, 12, 12 ja, zijn het gewoon echt verschrikkelijke zombie robotjes die niet zonder internet aansluitingen kunnen leven. Juist. Zo is het net. We gaan verder. Vaker geopperd en nu komt PvdA-leider Diederik Samsom maar mee bij de aftrap van de campagne ah, ja, voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart. Ik zie helaas een tendens waarbij groepen in de samenleving langs elkaar heen gaan leven. Een van de manieren om dat op te lossen is goed onderwijs vroeg beginnen. Het klinkt natuurlijk sympathiek dat je als kind op je derde al naar school moet kunnen. Hey maar op veel plaatsen is al voorschoolse educatie voor kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand. En volgens coalitiegenoot VVD los je er dan ook helemaal niets mee op. Hatsiek idee. En er is ook kritiek van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, BOINC. Het primair onderwijs gaat vooral over kinderen vanaf zes jaar, als echt leren. Daarvoor leer je door te spelen. En die kennis zit bij kinderopvang en peutenspeelzalen. En als alle kinderen al met drie jaar naar school kunnen, kost dat ook bakken met geld. Dus als het er al van komt, zal het nog wel even duren. Wat mij betreft liever eerder dan later. Maar goed, eh, eerst maar eens die stap zetten naar betere kwaliteit. Je moet er ook de mensen voor hebben. De, de juffen en de meesters moeten ervoor opgeleid zijn. Die duurt wel even. Maar niet iedereen die dat erg vindt. Dan ja, nee. Ze moeten ook lekker jong, lekker thuis. Uh, vier vind ik echt vroeg genoeg. Vier, hè? dat vind ik. Zes, zeven. Vier is vroeg genoeg. <coughs> vier vind ik veel te jong. Ja, vier is wel leuk, man. Dat is wel leuk aan. Ja, als je niet uit aan het gaat dan ga je spelen. Aan de <laughs> ja. Dat is leuk. En dan moet je verplicht op maandagochtend je verhaaltje doen. Want je je ja, dat... dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, jij wel. Een kreeg ja, jij wel. Dat dat gezegd, ik zie jou ook helemaal zitten, ja. Nee, ik vond er geen Vraag reet aan. ga het vertellen. Nee, ik vond ik niks aan. Lezen we ze Ik denk dat is, dat is mijn ding, eh, bitches. Ik ga jullie niet vertellen wat ik allemaal uh, gehosteld heb. Ik vond het prachtig. tegen mijn mezelf melk. Ja, maar jij was ook wel zo'n keurige slaap. Toen al. Wat vond jij leuk? Ik jij man. was een kuddendiertje. Jij ja. vond het leuk. Dat was ook leuk. Met z'n allen melk drinken, come on. Dat was wel nou leuk maar, aan. Ik, ik mocht het uitdelen. Ik deed op de schoonmaatregel. Jij was ook de eerste in groep 8. Die als eerste aan de beurt was om, uh, om de, de schoolbel af te laten mogen gaan. Of hadden jullie dat niet? Weet oh, je in groep 8 mocht altijd eentje. Elke week was er een ander. Die was dan verantwoordelijk dat hij de schoolbel om half negen. Nee, dat was zo'n zorgelijk En daar had je van die gasten. Die, als, oh, die vonden dat prachtig, joh. Nee, ik zou het niet in school raden. Ik ook, want ik denk het stiekem een half minuut later of zo. Of eerder, vanavond. Nee, ik vond het leuk. School. Toen kon je al zien, dat het al trouwens, in groep 8, wie de sleefjes werden en niet. Toen mocht je, bij je bel dienst, maar je zag dus de klok. En je zag ook die gast die aan die bel moest doen als je in groep 8 zat. En ik zat in zo'n groepje die dan de sport hadden. Om steeds vroeger die bel te laten gaan. Dat je klaar, eerder naar buiten kon. Omdat je een echt leven kon gaan vormen. Maar je had ook van die gasten, dan kon je dan zien. Die gingen dan echt op klokslag slag, drie uur. Bah! Een geins op de bek. Dat zijn de echte sleepscholen. Ging laten studeren en zo. En die zitten nou uh, hoofd van banken. En wij zitten hier een podcast op te nemen. Niet per se slechter. Beter. Ja, beter, ja. Waarop. Oh ja, school. Dat is, dat is ook nog. Ja, dit is dit, dit, dit van me. Uh... Eng. Eng. Eng ik het meer. Zal ja. ik het nieuws gewoon draaien? Ja. Gewoon, ja. Moeten we yoga les gaan geven op scholen, minder rijtjes leren of juist meer in de boeken duiken? Iedereen met ideeën om het onderwijs beter te maken mocht de afgelopen maanden met staatssecretaris Dekker van Onderwijs meedenken. En vandaag presenteert hij de resultaten. Decken. Dat je op verschillende manieren les krijgt, dus niet alleen maar uit een boek. Meer social media. Dat op school... Was getekend, André Kuibers. Ja. Bekend en onbekend. Ruim 17.000 mensen kwamen met ideeën bij de staatssecretaris. Sommigen deden het in 140 tekens met een, met een tweet. Anderen stuurden een heel filmpje op of een werkstuk vanuit de klas. En er zaten creatieve ideeën bij. Er waren heel veel mensen die zeiden je moet uh, werken aan, aan mindfulness. Ik had er wel eens van gehoord voordat we deze discussie uh, begonnen. Maar nee. dat er zoveel mensen daar enthousiast over zijn, dat had ik niet 1, 2, 3 verwacht. Mindfulness, ja. Mindfulness. Er waren heel veel mensen, dat moesten we ook expres zeggen, zoveel mensen waren die hadden aangebracht mindfulness. Dat is het. Ik heb het vanmiddag opgezocht. Ik heb het ook al zo vaak de laatste jaren mailtjes en zo gehoord van mensen. Oh ja, wat jij doet, als je al die mensen zag, ja, ik doe ook een mindfulness. En dan dacht wat de fuck bedoel jij met mindfulness? En mindfulness, heb ik vandaag nog eens keer opgezocht, is één van de acht, hoe noem je dat, van de Boeddha, Een van de acht paden ja. van de Boeddha of zo. Ik heb er iets over geschreven van religieverdummies. Maar mijn eigen ding was ik een lezen. als een van die acht heilige dingen die ze hebben. Weet je, het boeddhisme. Het is gewoon ja. luid, lamzak zijn. Boom. Ja, en gewoon nee. je problemen ontkennen. En eigenlijk, ja, dat. Mindfulness is, hoe ik het begrijp, is dat je zelf programmeren door meditatie en zo. Dat je niet meer oordeelt. En dat je gewoon de situatie, zoals die hier en nu is. Deze situatie. Dat je die accepteert. Ik moet even rustig praten. Dat je die accepteert. Je accepteert. Ja. Dit Alles wat je overkomt. Dit is. Ik moet ook even goed gaan zitten. Even aarden. Lotus. Ja, Dan ik mijn benen. Even aarden. Joost. Dit is mindfulness. Even de situatie. De boel, de boel. Het doet er allemaal niet toe. politie staat. Bestaat niet. Hij is het toch? Nee, Joost. Je kan het niet tegenhouden. Precies. Het is en niet vrouw, aan jou. Jij kan. Jij kan niet eentje. Kan je niet. politiestaat veranderen, Joost. Dus ik kan het beste blijven zitten. Wat je dan kan doen. is in de stress raken. Je opwinden. Maar je kan er ook voor kiezen. om in deze staat te blijven zitten. Die is al eens gezond... dat de loodse houding. een hele fijne houding is. Dat is en dan wordt het Ja, dit doet hem ook niet af. Een kwakzalver. Maar door dat te doen. en gewoon niet druk te maken over al die. Ja, dingen in de wereld die niet kloppen volgens jou. Je kan er niks aan doen. Accepteer het. Accepteer de situatie zoals die is. En maak je er niet druk om. Maar vooral zit op je bank. En denk aan niks. Denk aan niks. Ja, mee. Dat noemen ze mindfulness. Het <laughs> woord, woordje mind zit er niet voor niks in. Want het is niet met je hart, maar je mind. Gewoon jezelf programmeren. Nee, ik versta ik het verkeerd. Of, is het mindfulness? Ja. Fullness? Ja, fullness. Rekte. Vol. Vol. Mind vol. Oh, vol. Nee, nee, F. -L -L. U-L-L. Vol ja, mind. mind. Ja, je moet je mind zo vol yeah. gaan gebruiken. Dat je dus niet meer. Zo zit het te doen dan die, die nieuwe eens toch? Die maken zich nergens druk. Om die zeggen ook tegen mij van krijg ik mails van. Oh, wat maken jullie op dat net niet lijkt van jullie? Wat denk je daar nou mee op te schieten als je gewoon, gewoon positief blijft. Jullie zijn veel te negatief. dan komt alles vanzelf in goed. Die mensen. Ja. En, en, en dat is mindfulness. Die zijn ook heel kijk op je neer. Maar wij zijn wel vol van mind. Wij denken niet aan de problemen. Ze zijn er gewoon. The pull the pull. Dat is een even dom. Dat is weglopen van de werkelijkheid. Dat is love. Noemen we dat. Ja. Wij van de straat. Dus uh, dat is mindfulness. Ik heb er een onderzoek naar gedaan. Dus weet waar ik over praat. Ik ga niet zeggen dat ik er ooit nog een artikel over schrijf, want dat heb ik wel zo vaak gezegd. Met dingen. Ik ga blijven intenties zijn. Ik ga er ooit wel een artikel over schrijven, mindfulness. Ja. Alle ideeën binnen zijn. Presenteert Dekker vandaag de conclusies? Een van de dingen die mij opviel, was dat er toch veel mensen waren die zeiden: van ja, je moet uitkijken dat het in het onderwijs niet alleen maar gaat om de theorie, de feiten en kennis, maar ook om. De dat je mindfulness, dat, dat wil ik eigenlijk zo'n punt maken. De mindfulness bij de kleine sleefsters. Hoe, hoe jonger, hoe beter. is. Maak je niet druk om het systeem. Accepteer het gewoon. OB. OB. OB. Maak je niet druk om. Je voelt je goed. Gaat in de loodstelling zitten. Of zit op een lekker matje. OB. Maak je niet druk. Dat wou ik eigenlijk heen met mijn verhaal van net. Oké. Okay. Dan gaan we verder met het belangrijke nieuws, mensen: hoe je dat kunt toepassen. Hè? Dus niet alleen maar uh, leren uit boekjes, maar ook leren door te doen. Vandaag draagt hij de plannen over aan een commissie die het verder uit gaat werken. Volgend jaar komen zij met een definitief advies aan het kabinet. Nou, is dat niet mooi? Dat is prachtig. Ik hoop dat ze die mindfulness er wel in steken. Dan kunnen we allemaal rustig. Misschien jij er ook wat aan. Gaan we allemaal Vlaams ja, praten? Nee, blijf maar. Ik Gaan we Vlaams praten? Nee, ik kan het niet. Waarom niet? Ik irriteer me altijd wel eens. Ja, je kan toch opzij zetten? Ivo. Nee, nee, op? nee. Ik weet niet allemaal opzij, Als ik me het opzij. Ja, Accepteer de situatie zoals die is. Kom terug, het nu, als, als, als. kom terug in het nu, Joost. Kom terug in het nu. vijf minuten Je leeft zoveel aan het verleden en het heden. Kom Stel in het iemand die, die pakt onze show en ik denk, even kan luisteren wat het is. En ik ga niet aan het begin. Want dat is nooit, ik, ik zet me aan het eind aan. Ja. En zo horen die, die, die kwelige stem bij je. Dat kan niet, Mick. Hoe zeg je niet? Maar <laughs> ik krijg er wel kippenvel van. En daar nou, zou je denken? Ja, ik ben er een van. Oké, hmm. oké. Okay, okay. Dan stop ik ermee. Dan stop ik er echt mee. Gelukkig. Dat zal jij wel uh, helpen. Oh, dit zal je ook helpen. Nee, stop ermee. Oké, oké, okay. okay, ik stop ermee. Ik heb iets echt wat je zou kunnen helpen. Wat jij dan? rijdt roekeloos in Wageningen rond met je snorfietsje. En je hebt hem iets harder. Loopt hij dan je wettelijk mag? Dus ah. We zullen niet zeggen hoeveel. Maar je mag er met een ding 25 en je loopt er nooit 25 mee. Nou, ja, we, we, we. Nou, oké. Okay. Maar toch kom jij ermee weg, zonder helmje over het fietspad. Jij bent gewoon echt een, de piraat van de 21ste eeuw. Ja. Somalische piraat van de 21ste eeuw. Je bent zo'n held angel op een snortje. Ja, van vaart of weg. Maar ik hou er wel netjes aan, als ik binnen de ik rij. Ja. Dat is het nou? Ja, jij wel, jij wel. Ik ben wel een Chinese, een beetje Ja, jij wel. Nou, dat is één stukje van de clip, hoe, hoe ik hem vernoemd heb. Vond ik leuk, omdat dat er een, enigste vijf seconden was een hele clip die over jou op de toepassing was. <laughs> Maar de rest gaat over, eigenlijk hoort hij meer in de politiestaat terecht. Ja. Want het is ook weer zo'n bericht dat je denkt van, hoe krijg je het toch aangekleed als een positief verhaal? Terwijl de consequenties die daar problem, reaction, solution aan vastzitten, ja. erger zijn dan het probleem. Voor iedereen. Niemand uitgestoten, denk ik. Maar voor de gasten zoals ik, die geen snelheidsovertredingen of iets dergelijks kunnen doen. Ik kan ook door rood lopen. Ja, door iedereen eigenlijk. Dus daar komt hij. Moet Joost binnenkort een valhelm op? Ik hoop het niet. Het aantal verkeersdoden in Nederland loopt terug. Maar dan nog, als je de getallen hoort, dan schrik je. Gemiddeld 11 ja. verkeersdoden per week. Dat aantal moet omlaag. En dus vaker flitsen, vaker blazen, zeggen ze wel onder meer de ANWB. 600 per jaar. Nederland is een van de vijf verkeersveiligste landen van Europa, maar toch vallen er nog heel veel doden en gewonden. De regering wil daarom snel een flinke verbetering zien. Het streven is om in 2020 maximaal 500 verkeersdoden te hebben per jaar en 10.600 ernstige verkeersgewonden. Wat is dan een belachelijk getal. 10.600 verkeersgewonden. Ik zeg al 10.000. Ja, die, vij... die 600 extra? Ja, die 500, die zijn er nu 570 of zo uit mijn hoofd. Ja. En die willen ze terugbrengen naar 500. Dus we willen een hele kleine. Ze willen hem terugbrengen. Maar dan zijn het toch wel 500. Dat zijn er maar 500. De draconische maatregelen. Er zijn 70 levens per jaar worden gespaard. Met, met maatregelen. Dat je denkt. what de fuck heeft dat ermee te maken? En waarom? Lachelijk. Dit is echt walgelijk nieuws. Nu je weet wat de agenda erachter is. Daar kan je er ook niet omheen. De billen. De billen gedoe. We zitten nu op 570 verkeersdoden. Uh, dus dat is 70 boven het uh, streefwaarde. En we zitten op uh, 18.800 uh, ernstige verkeersgewonden per jaar. In het verleden zijn al grote stappen gezet. Met de introductie van veiligheidsriemen, kreukelzones, airbags en alcoholcontroles... nam het aantal verkeersdoden telkens fors af. Verder de winst kan nu nog geboekt worden door een hele reeks kleine stapjes. Waarvan snelheidscontrole langs secundaire wegen... Het belangrijkste is. Oh. Uh, wij denken dat als je uh, bijvoorbeeld trajectcontroles ook uh, toepast op provinciale wegen, uh, dat dat uh, 70 tot 90 doden per jaar kan schelen en ongeveer 1000 gewonden. En ook binnen de bebouwde kom kan meer controle nog vele levens redden. Snelwegen zijn door de alom aanwezige flitsers en palen al bijna zo veilig als maar mogelijk is. Maar in Nederland is verkeersveiligheid ook fietsveiligheid. En daarom adviseren de wetenschappers valhelmen voor <laughs> kinderen en snorfietsers. De ANWB is het daarmee eens, maar het voelt niets voor een verplichting. Uh, omdat uh, zo'n maatregel wel eens voor zou kunnen zorgen dat de mensen veel minder gaan fietsen. Jij moet, jij moet binnenkort zo'n zo wielrennershelmpje, is dat, met die kinderen. Dat zit het niet uit. Dat moet jij. Let ja. maar op. Ik zeg het nu, zeg maar een boekje. Binnen nu en twee jaar heb jij geen, uh, geen kom, schmits, fiets meer. Dan rij je zoveel lul. <lacht> en eerst ben jij, jij zo'n nukkige bokken lul. Die, die, eerst hou je, denk je, ja, daar maar, laat maar. En totdat je drie keer door het trajectcontrole van Wageningen, die ook toevallig blijkt gewoon op, op, op helemaal te controleren, ben gepakt, Is het, kost het je heel veel geld om te doen. <lacht> ga ik om? Dan, je, dan, dan doe je het niet meer. Dan ga je alleen nog maar Uber gebruiken. uber pop Dan ga je alleen nog maar taxi. Nee, ja. Je betaalt van alles, meer voor een snorfiets. Dus ik heb voor mijn snorfiets meer betaald dan ik voor een brommer al betaald. Omdat ik ben lekker zonder helpje kan. Ja. Wie gaat mij een verschil terugbetalen? Niemand? Nee. Je bent een gevaar voor de fietsers. Ik ben geen gevaar voor de fietsers. Ja, hoor nou maar, luister. Ik krijg maar. de fietswaarderwagen in een 30 km broer. Ja, dat is een gevaar. Ja, die, die bejaarden met die uh, elektrische fietsers zijn gevaarlijk. Hè? Ja, daarom. dat is gewoon veel harder. Die zoeken SC'er voorbij. Ja. En de ook. We zien. ook. we heb niet een elektrische fiets. Weg. Huh? De dag gaat ook komen. Nee, dan moet het zo hard kunnen. <laughs> je moet voor je is een 65, voor ik kan niet af. Zou toch te kijken, Het er elke keer gebeuren. En dat geeft tevens uh, het, uh, de complexiteit van zo'n uh, maatregel aan. Als mensen minder gaan fietsen, dan krijg je ogenblikkelijk uh, problemen... met bereikbaarheid, met leefbaarheid in de stad... Uh, en je moet dat allemaal meewegen als je zo'n maatregel gaat invoeren. Erg populair is de fietshelm inderdaad niet. Brede introductie zou ongeveer vijf doden per jaar schelen. Is geld over. Minister Schultz voelt er ook niks voor. En volgens sommige deskundigen is in landen waar wel een helplicht is ingevoerd... het aantal ongelukken juist toegenomen. Fietsers voelden zich zo veilig dat ze juist allerlei risico's gingen nemen. Dat is ook geloof. Dat is ook raar. Ja, Ik wil niet vallen. Ik denk dat het gewoon raar is dat je gewoon ingesteld bent op dode hoeken en weet je wat dan in je ooghoeken. En in één keer zo'n ding op je hoofd zit dat het gewoon niet lekker zit. Ik vind het belachelijk. Dat ik zie het wel bij, bij kinderen doen ze het. Hè. Want mijn, mijn, mijn zussen die hebben kinderen. En als die op een fietsje zitten. En hebben ze zo'n ding op. Nee, helpje op. Ik zie het overal. En in de eerste paar keer heb ik nog als een, als een eigenwijze oma. Ik heb nog een Kom op jou. Doe niet. Dat is belachelijk. Die kinderen lopen voor lul. Maar daar krijg ik de allemaal niet meer voor op elkaar. Hè. Het wordt steeds populairder. En het is belachelijk, als je kleine kinderen hebt, het is belachelijk om je kinderen met een helmpje op weg te sturen. En met een helm op een fiets. Wij zijn een fietsland in Nederland, godverdomme. Maar toch zie je het dus Dat was een beeld dat je vroeger uit China zag. Ik zie ze allemaal, het lijkt net op een mini lens Armstrong langs komen fietsen. Ja. Met zo'n raar ding op. Gestroomlijnd kapje. Stromlijn kapje. <laughs> Waarom? Gaat het stroomlijnd... alleen maar harder. Is toch nog gevaarlijk, hè? Ja. Laten we eerlijk zijn. Ik ben, wij zijn. Ben jij bijvoorbeeld ook vaak mee in fiets gevallen? Ik ook. Je, je weet het ook wel. Vaak. Met mijn kop op de grond ben ik nog zo vaak gekomen. Nee, dat kun je beter. Uh, schouder, knieën. Ik had een knieën, crossfiets. Ik, ik ging schouder, Geen helmen. Dat is dan tegenwoordig helemaal niet wegkwam. Waar we hadden bij de piekschool, hij is een crossveld zitten. Ja. Dus echt, hadden we hadden van die heuvels, heuvels. Een Crossbaantje. Of zand. Ja, dan had ik een crossfietsje. Natuurlijk ja, flikkerde je op je mijl. Vaak ja. ook. Schaven Schrof. en doen. We hadden echt geen helm op toen hoor. Waar je de meeste last je ellebogen, je knieën, je polsen, wat dan nou. ook? Ja, je knieën. Ik ben ook met mijn ogen Ik ik ben wel hele gekke dingen. Doen. Ja. Het is me wel eens gebeurd, maar... Je moet, dan moet je geen dingen doen. Dan moet je het doen. Ja, ik ben wel eens over de kop gevlogen. Maar dan ook met helm uh, ben je gewoon bewustloos. Hè? Ja. Kom op. En je bent ook eng als je een helm opzet... en je gaat een onnodig geriesgoed nemen. Ja. Dat, dan vertrouw je wel heel erg op een helm. <laughs> als je dat denkt, denk, denkt... Oh, die heuken kan ik af. Dan ben je wel heel onnozel. Off-road. We hebben nog een één nieuws hier, volgens mij. Ja. Het zelfrijdende doodse scala. Kijk, dat is een prachtige systematie. Ja. Zo kan je het ook noemen. Het is een soort van tech Is het? Ja. Het gaat over zelfrijdende vrachtwagens. Dus er zit geen chauffeur meer in dan. En die rijden dan in kolonnen. Achter elkaar op de snelweg. Zonder chauffeurs. En die zijn dan door middel van de techniek met elkaar verbonden. Als de één rijdt, dan de allemaal ook gelijk. Ja. Daarom heb ik het ook genoemd. het zelf, uh, zelfrijdende doodsescalen. <laughs> Dat is geen zelfrijdend autootje meer. Of een Google karretje. Dat, gewoon... Dat zijn gewoon grote vrachtwagens. Die in, achter elkaar 100 rijden. 100.000 ton. Op een snelweg. Gewicht aan deze. Ja. Er. Die we de technologie overlaten. Hoe die dingen op, de, op onze snelweg rijden. Overdacht. Ja die. Daar wat over. En die kunnen nou ook zelf rijden. Daar hebben ze een experiment mee gedaan. In de buurt van Zwolle. Dat is nodig. Godverdomme. Ja luister maar. Ja. Oeh. De zelfrijdende vrachtwagen, dat zou de toekomst moeten worden. Een vrachtwagenfabrikant demonstreerde vandaag in Zwolle de mogelijkheden... Dan. Waarbij drie vrachtauto's in een optocht over de snelweg. Zo, dat is Zo, zo. Wat wow, een tiefe streek. Dit? Ja. Dit is weer, hè? Weet je hoeveel mensen hier in Nederland gewoon nog een baan hebben? vrachtwagen. transport. Nee, loop. Vrachtwagen, Smeren. Ja. Die mensen zijn de laatste jaren uitgeknepen, bij jou ja. daar. Die mogen de overuren, mogen ze veel minder, ja. minder betaald als vroeger. Die werken die zijn de hele dag, God, een week, zijn ze van huis af. Ja. En vroeger kregen ze dat nog wel morgen gecompenseerd met overuren waar ze, waar ze goed eh, op, op pakten. Ik weet niet hoe die regel precies is. Maar ik, heb, ik heb mijn neefjes van huis, mijn zwager. Ik heb ze we gewoon vertellen, weet je wel. Ja, ze zijn erg op een smeren manier genaaid. Want ze mogen nog maar maximaal zoveel overuren schrijven en alles wat ze van de rest maken, zijn dus eigen uren. Ja. Dat is echt vies. Dat ja, is zo. En nou, is, nou gaan, we, gaan we meewerken aan ontwikkeling. Dat is we kunnen... helemaal zo weg ja. we weggegaan. Dan hebben nog meer werklozen erbij. Je hebt nog wel zo'n vrachtwagenchauffeur. Zo wordt verkocht. Die nog wel eens een foutje maakt. Ja, is het niet vrijbelacht in een tijd waarin we constant roepen dat we de werkloosheid naar beneden willen krijgen? Nou, dat, wou, dat, dat we, wou, dan, ook dat we dan constant naar alternatieven aan het zoeken zijn voor banen. Ah. Nou, maar je ziet toch wat er gebeurt? We horen het constant. Robots in de zorg, ja. robots in. Je hebt het al, hè, bij die wekampen en al die grote. Is de die, pickers, uh... die zijn allemaal weg. Dat zijn allemaal robots. Er loopt er ook nog een of twee die ik kennis hebben van het programmaatje wat draait. Ja. En de rest zijn robots. Er wordt alleen maar nu echt een sneltreinvaart. Er worden echt zoveel banen geschrapt door, door technologie. Ja. Dit, dit moet en gaat gewoon echt heel erg fout aflopen. Man. En dan hebben onze luisteraars een ticket met onze bus. Ja. Ja. Op naar de moeder Rusland. Vladislav Scott. Ja. Oké. Okay. De schuld was er. Zij had speciaal voor vandaag een vergunning afgegeven om de openbare weg op te gaan met deze trucks. Want er moet wettelijk nog een hoop geregeld worden voordat chauffeurs de controle uit handen kunnen geven. Ze dus nu in een personenauto zitten of in zo'n beest van een wagen. Maar de techniek is er. Wordt getest en zal ooit heel vanzelfsprekend worden ingevoerd, verwachten vrachtwagenfabrikanten. Ja, kijk. Dit is een vrachtwagen. Hè. Een vrachtwagen uit 1964. Ik ga zo, zo niet Dat je flink kracht kunt zetten voor zo'n bakbeest. Eenvoudige blijven. meters en schakelaars. Ja, dat is nu wel anders. Nu heeft een vrachtwagen een boordcomputer. De cabine lijkt een cockpit, maar nog steeds achter het stuur een chauffeur van vlees en bloed. We in, a in front over a WiFi De wagen voor ons heeft de leiding: als hij remt, remmen wij. Als hij gas geeft, gassen wij. We vergelijken het zelf altijd uh, met een met vliegtuig. Uh, waar ook een autopilot in zit. Maar toch ook altijd een piloot die ja. de controle en de superficie heeft. En die gewoon kan ingrijpen als het uh, als nodig is. Helemaal zelfrijdend zijn deze trucks nog niet. Zie het als een tussenstap van cruise control naar no control. Want de grootste verandering levert wellicht niet de techniek. In de hoofden van de chauffeurs zal er ook een knop ontmoeten... om een veilig gevoel te krijgen in een zelfrijdende auto... Ja, en de internet moet natuurlijk wel blijven werken, want anders wordt het natuurlijk een puin op. Ja, dat heb ik erin laten zitten, wat hij hier zegt, van uh, wie is de mooie kandidaatje? Hoe heet hij? Nieuwslezer. Die is van de, van de week opstandig een beetje. Die, elke keer als er een nieuwsitem geweest is, en dan komt het weer. Het laatste nieuwsitem. Het maakt hij nog even extra te gaan. Maar hier zegt hij ook van, hier zegt hij iets heel belangrijks. Maar ja, dan moet het internet natuurlijk nooit uitvallen. Want dan wordt het een oh. chaos. Ja, dat, dat zegt niemand in die clip met een reden. Want dat is de grote grap. Ik nog me iets. het laatste stuk zou ik nog gehad.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 Ook in de hoofd van de chauffeur doen knoppen om te gaan zitten in een zelfrijdende auto. Ja. moet je dat doen? Dus dan gaat de chauffeur nog. Wou je mij waar een wijs maken dan? Dat er nog wel een chauffeur naast zit, zitten, dat ze straks iemand gaan betalen die, die in, in die auto zit en geen flikker doen? Nee. Nee, natuurlijk niet. niet. Maar zo verkopen ze het wel. Zo verkopen ze het. Oh, nee, natuurlijk de vakbonden, maak het niet terug. De chauffeur die moet ook nee, even. Nee, de chauffeur die blijft er wel bij. Is nee? een andere functie. Want die wat, Net zoals de piloot in een, in een, in een, in een Boeing. Ja. Heb je ook co-piloot en techniek, Ik heb hebt autopiloot. En dan ben ja, ik ik schat, als dat het dat ingevoerd wordt, ik weet niet wanneer. Maar dan binnen twee jaar, dan hoefde er alleen nog maar een chauffeur verplicht in de voorste wagen. Ja. En dan nog vijf jaar en dan zit er niet meer mee. Dat was volgens mij met de test ook al. Dat was alleen, alleen inderdaad, als in kolom rijden, alleen eentje in de voorste. En die andere gingen automatisch die andere achterna. En waar gaan die chauffeurs dan heen? Hm? Dat is, dat is een toch een belachelijk plan. café. Je moet er ook weer chauffeurs klaar zijn namelijk, als het ding weer snel weer kan. Als die, als die, als die er snel weer afkomt. komt. is ook ergens een chauffeur klaar om dan weer ja. controle over te nemen. Nee, maar die gaan ook op die andere wegen, want ze gaan via uh, Google Maps-achtige uh, satellietnavigatie. Rijden ze? Rijden ook door Wageningen. Nee, nu alleen nog, godzijdank, uh, in Zwolle. Ja, maar dat is binnen zal. Als hun plan doorgaat, wel. Uiteindelijk wel. Dat kan ook niet. Hoezo niet? <laughs> Dat er een die hier naar de markt moet. Daar komen ze hoor. Hoppa. Ja. En dan hoop jij maar, hoop ik maar, dat ze zijn berekend op zebrapaden in hun uh, systeempje en zo. Die stoppen niet hoor. kolonnenvrachtwagens. kolonnevrachtwagens. Ja, ze stoppen wel. Ze worden nu tegengehouden door Uncle Agent. Want die staat te kijken en er zijn geen vrouw en kinderen aan boord. Dus ah. Ze komen hier de stad in. Check, check. Die komen hier de stad Waarom? Ik ben veilig. Ik kan eindigen. De bom, jou. We zijn, er, we zijn eruit. Toch? Ja. ja. Ja, we hebben alleen al een fantastische spel nog. Fantastisch. Jij hebt uh, deze week weer... Uh... Ik ga vandaag niet meer zeggen dan de titel die jou mag oplezen. Dat is eigenlijk de hele omschrijving. De NNL Radio aankondiging van 31 jaar geleden? Ja. 31 jaar geleden is er een nummer geschreven... voor dit moment dat NNL Radio... een zender wordt. Eén jaar geleden, leven we in 1984. Is it Queen? Fuck yeah. Radio Gaga. Ja, Radio Gaga. Die is op het live geschreven. 100% Freddie Mercury vind ik ook een, een held. Ik, ik, ik zat te hopen dat Freddie Mercury hem geschreven had. Ik denk we moet ik wel even checken voordat ik dat zeg. <coughs> maar dat is niet zo, de drummer heeft het geschreven. Uh, Roger Taylor? Ja. Dit geschreven. Schotje, bedankt. Leven ja. Bedankt man. Dus ja. En een ware tekst ook. Zo. Wat gaat erover? Dat radio een betrouwbaar goed medium is. Ja. Waar ze je niet En dat tv. Dat alles overgenomen wordt door de tv. En hij waarschuwt voor de mindfuck die daarachter zit. En hoe lekker rustig radio was. Ja. En dat alles wat je mo moest horen, hoorde je op de radio. En voor de rest wil je nu... Ja, hij ja, het was... is misschien een bout statement. En misschien gaan we hem ooit bebreken. Dat is allemaal best. Maar ik zeg dat ons netwerk blijft ook een audionetwerk. Natuurlijk, ze gaan ons echt niet op de tv toelaten. Ja, ze waren zender zelf wel. Een echte publieke omroep. Ja. ja, gewoon een commerciële omroep. Ja, daar heb je de recht op. Nee, je moet beginnen. commerciële, ja. Hoe kan niet? Hoppakee. Toch zoveel donaties? Komen ja. we, we komen binnen een paar maanden. Ja. Dan zijn we. En een L8 of 9? Hoeveel zenders zijn er? Ja, we hebben nou een stadsbedrag van 500 euro binnengebracht. En ik wil dan de 13 daarachter krijgen, dat is mooi. En een L13. Kijk vanavond. 13. Nou, de NNL-documentaire over het leven van Joost. Ja, en volgens mij wel een dag. Waar hij door uh, Mindfulness. Waar hij een Chinese hij... van een fietsen gaat. Ooit trapte hij Chinese van fietsen. Toen werd hij door Mickey geweest op Mindfulness. En nu zit hij de hele dag als een boeddhist op zijn werk. In houding. Ja. Nog een lotus Goed. Dan gaan we Ik ken de moorden hem eruit rennen. Ja. Mensen, tot volgende week. Tot volgende week. En, uh, volgende week, beloven uh, uh, we, we, zijn we nog niet live? Volgende week nog niet, maar dan hebben we waarschijnlijk wel de aankondiging wanneer we live gaan en ook hoe je daarna kan luisteren. Justin. Nou, de ballen. Kijk de ballen. zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is loszand. Nederland is meer dan 17 miljoen selfies. Ja, waarschijnlijk een complotdenker ook. Nou ja, daar zie je tegenwoordig uh, veel mensen van die uh, op internet allerlei theorieën aanhangen en, en daarin geloven. Uh, hoe, uh, hoe belachelijk soms ook. Weet u, we zijn wel ongelooflijk goed land. Get out of here, you low life scum. Net niet live.